Laten we maar gewoon meteen be beginnen met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we beginnen met de marihuana-index. Nou, vorige week was hij dus omhoog geschoten en nu is een beetje, staat hij een beetje stabiel heen en weer te swingen. Hij staat nu op de 270,88. Hij gaat stabiel heen en weer te swingen? Ja, ja, ja. gewoon uh, tussen de 270 en de 275. ja. Hm. ja net, uh, net als de bitcoin vlak voordat hij ging kelderen. Toen gebeurde er ook een hele lange tijd niks. En uh, ja, in één keer schoot hij omlaag. We zijn nu dus bij de Bitcoin aangekomen. Uh, hij is weer een beetje aan het omhoog krabbelen uit het dolletje. Hij was uh, zelfs gedaald naar de 5300. Oef, ja. Ja, ja hij kwam van uh, ja, bijna 1000 eurotjes omlaag. Nou, dus hij staat hij op uh, 5700. Ja. Ja, gaat weer de goede kant op. En ik zie dat de andere grote cryptos ook allemaal uh, flink gestegen zijn vandaag. Ja, ja dat is een mooi eenkoopmomentje. Dus, uh, <laughs> ja, zeker. Maar ja, dat was natuurlijk het de nieuws, denk ik, vandaag wat het belangrijkste was. Dat uh, ETH geen, uh, geen security is gedefinieerd door de Security and Exchange Commissie. Dat was natuurlijk toch iets wat, een wat wel boven het hoofd Al, al van, heel lang. Ja, al heel lang boven Vitalik Boeter in zijn hoofd hing. Want dan zou hij een, een IPO hebben gedaan... In, in, initial public offering. Public offering. Eh, zonder dat al de ja, prospectus en al dat soort papieren en aan, aan de, alle voorwaarden van zo'n IPO voldaan zijn. Ja, dat uh, zou dan. Echt gelukkig doen ze dat nou niet. Oh. Uh, het, uh, ja, het, is wel, het is ook wel raar dat juist nou het zo daalt. Dat ze dan opeens de reddende engel van de SEC zegt. ...nee, geen security. Nou, ik okay. denk dat dat misschien ook gewoon te maken heeft dat ze daar zo allemaal zo traag zijn. Dat ze daar eind vorig jaar, uh, dachten van ook, zitten. Moeten we moeten er toch eens naar gaan kijken. En dat dat gewoon een half jaar, drie kwart jaar duurt voordat ze, voordat ze uh, een beetje opgeschoten zijn. Dus uh, zou dat niet gewoon zijn? Ja, en waarom zijn dan precies, want ze kunnen ook niet verwachten. Dat gewoon doorlaten denderen. Maar volgens mij was dat ja. ook de reden dat het dat nieuws, dat nieuws naar buiten zou komen. Dat dat ook de reden van de daling was. En... Oh, dat kan ook, ja. Ja. Dat dit gewoon een correctie herstel was, zeg maar. En ja, mijn verwachting daar slecht nieuws. Ja, veel handelaren waren dus bang. Uh, dus die deden van, uh, van tevoren maar toch maar even hun bitcoins uh, weg. En uh, dat zou ook de reden zijn geweest van de val. En niet wat je dan uh, overal in het nieuws hoort. Dat dat door een, uh, een of andere obscure Koreaans beursje zou zijn dat gehackt was. Dat is echt... Ja, dat zag ik dat artikel ja, maar dat is echt uh, onzin. Zou je verwachten dat bitcoin ook uh, niet omlaag ging? Want dat loopt zeker geen risico om tot een uh, security verklaard te worden. Maar bitcoin niet nee, nee, ook omlaag. je weet dat het allemaal sterk correleert in die... In ieder geval, ja, de, de, de, de, de mainstream media die kakelden allemaal dat uh, de, de val van de bitcoin... Uh, door een obscuur Zuid-Koreaans beursje was. Die, um, die verhandelde, het ging dan om een coin, die staat op nummer 100 bij CoinMarketCap. En die, uh, ja, die was gek, maar het onderzoek loopt nog. Dus <laughs> ja, het was gewoon totale onzin dat dat als reden werd aangegeven door al die uh, media. Dit is volgens mij nog niet eens kwade bedoeling of zo. Dat dit soort nepberichten, maar gewoon totaal gebrek aan kennis. Ja. Gewoon maar wat lulla, eigenlijk. Het is gewoon correlatie is probleem Dus dan gaat de koer opeens omlaag en dan kijken ze wat er gebeurt. Er hebben wel ergens een hack. de laatste twee dagen en dan, ja. Ja, of ze willen, als er een bewust complot achter zit, dan zou het kunnen zeggen van: oké, ze willen crypto in verband brengen met hacken. Weet je wel? Van, oh ja, het is gehackt, het is niet, ja, niet okay. veilig daar. Je kan gehackt ja, ja. worden. Ja. Maar ja, goed. Um, hoe, hoe, deed goud en uh, hoe deed goud en olie het? En, er gaat een uh, zilver zijn allebei omhoog. Zilver is weer, denk gestegen. Mm -hmm. En uh, ja, goud zit ook weer boven de, ruim boven de 1300 oh. dollar. En het zijn ook nog steeds uh, sterkere dollars. Want vandaag maakte Draghi bekend dat hij uh, een einde gaat maken aan QE gaat hij dus het uh, opkopen van allerlei zaken met de geldpers. In eind 2019 pas, maar dan uh, nam de euro gelijk een duik van ja, 7%, dat vrij veel is voor euro, euro dollar. Oh. Dus wat ze eerst 60 miljard per maand kochten en later 35... Toen 15, of nee, per oktober nog maar 15 miljard. Maar 15 miljard per maand. En aan het eind van het jaar ze, stoppen ze, tenzij er grote economische tegenslagen zijn. Ja, het is natuurlijk wel precair, omdat de economie er toch al zwak voor staat. En dat, dat inderdaad de geldpers gaat richtdraaien. Ja, het, is, eh, het is zo dat in Amerika zijn ze er al eerder mee gestopt. Tegen rente verhogen en, eh, en ja, de, de geldhoeveelheid verkrappen. Ja. Ja, Daarom zie je ook dat die dollar zo sterk is, maar wereldwijd werd er nog steeds netto uh, werd er een hele hoop bijgedrukt. Omdat China, Japan, Europa allemaal veel bijdrukt. Als Europa er nou ook mee op gaat houden, dan... Ja, dan zal de rest wel volgen, want het gaat meestal zo toch in Amerika beginnen ja. en dan volgt de rest uh, loopt er tram. Ja, Hij betekent wel dat als, als ze overal de geldkant erin gaan draaien, dan moeten de prijzen van alles en nog wat naar beneden kelden. Ja. Ik denk dat ze er heel snel op terugkeren op hun schreden, maar... En denk je dat er anders echt de crash gaat triggeren? Ja, over het algemeen. Als je kijkt hoe dat tot nu toe altijd gegaan is. Je hebt een dotcom-bubbel met uh, lage rentes. En dan gaan ze de rente verhogen, verhogen, verhogen, verhogen. Greenspan verhoogde de rente net zolang tot het breekt. Ze willen, willen zo'n uh, ja, te voorkomen dat de inflatie helemaal uit de hand loopt. En als het dan breekt, dan gaan ze weer heel hard printen. En dan krijg je huizenbubbel. En nou, Bernanke die ging de rente verhogen, verhogen, verhogen, verhogen tot het breekt. Zo krijg je steeds, komt, uh, en dan gaan ze, nou, als het breekt, gaan ze weer de rente heel erg omlaag doen. en op geld drukken. Dus het, het, dat is steeds het patroon. Er komen bubbels en dan gaan ze uh, de zaak, de geldhoeverheid verkrappen. En uh, eigenlijk gaan ze daarmee door tot het breekt. Ja, want ze kunnen natuurlijk, hè, al die banken kunnen tijdens die periodes, uh, die enorme booms, die bubbels, kunnen ze een hoop geld verdienen. En dan vervolgens, als de boel klapt, dan, uh, dan zouden ze eigenlijk natuurlijk een hoop verlies moeten draaien. Maar dan, uh, ja, dan zorgen ze gewoon dat de belastvertaling ervoor opdraait. En dan begint het hele feestje weer opnieuw. Ja, het is denk ik zo dat de overheid eraan kan verdienen. Want wat er gebeurt als er zo'n bail-out is. Dan kunnen ze eigenlijk voor heel goedkoop. Als die aandelen allemaal crashen. Kunnen ze voor heel weinig. Kunnen ze ja je kan de belhout noemen, maar zij kunnen eigenlijk voor een prikkie kunnen ze al die bedrijven opkopen. Ja, jij hebt dat toch in Nederland ook gehad met de ABN Ambro en zo. En echt... Ja, en dan gaan ze een heleboel geld bijdrukken en dan verkopen ze ze weer op het top van de markt. Ja. En dat is natuurlijk, als je die cyclus gewoon herhaalt. ...geld drukken, verkopen... ...aan een, een nietsvermoedende investeerder... ...en dan verkrap je de geld toeverheid weer... of flikker het tegen elkaar... En, dan, ...en die investeerders maar denken... ...waarom verliezen wij het toch steeds, uh, koop steeds op het verkeerde moment? Ja, plus het, dat uh, die uh, inflatie... ...nog andere positieve... ...althans voor de overheid bij heeft... Zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, ...dat ze inflatie... Uh, uh, ...dat ze... Dat ze dan de inflatie lager kunnen meten dan die eigenlijk is. Dus ze jagen de inflatie aan tot 3-4%. Maar dan, uh, ja, dan doen ze de cijfers manipuleren waardoor er maar 2% uh, uit hun berekeningen komt. En dan hoeven ze de, in Amerika de social security. Die wordt dan gecorrigeerd met de inflatie. Maar dan doen ze dan met die, die lagere inflatie die ze meten. Die lager is dan de werkelijke inflatie. Dus op die manier kunnen ze dan uh, zeg maar, de kosten van die uitkeringen een beetje in de hand houden. Ja, en de economische groei lijkt ook groter. Want ze al doen is, uh, ja, als je natuurlijk heel veel geld drukt, dan gaan alle getalletjes omhoog. Inclusief het nationaal product. De economie nou, ja. lijkt dan heel goed te gaan, maar dan moeten ze wel de inflatie van afhalen Maar dan kunnen ze ook die lage inflatiecijfers van afhalen En dan lijkt de economische groei ook groter. Ja, want uh, de economie is nu 500 miljard in plaats van 400 miljard. En uh, dat komt eigenlijk dan door inflatie, maar dan... Uh, toen dus de helft uh, verklaard, wordt verklaard door de inflatie... die zij, die zij dan zeggen dat er is. Ja. En de andere helft wordt eigenlijk verklaard... de rest van de inflatie, maar dan zeggen ze... Van dat het echt uh, economische groei is. Ja, deze week maakte Turkije nog bekend... dat er een enorme economische groei was in Turkije. <laughs> en je kan natuurlijk wel nagaan... dat als die, die munteenheid is... helemaal in elkaar geklapt... dat het niet lekker gaat met die economie ja. daar. Maar in Turkse lira gaat het vast uh, geweldig met die economie. En dan zullen ze zeggen... ja, oké, okay, uh, er is wel een hoop inflatie... dus we moeten dat er wel voor afhalen. Maar ja, dan kunnen ze... <laughs> ...kunnen ze altijd manipuleren met de bekende ja, hedonische aanpassingen. Ja, ja en uh, ik zei laatst nog in een discussie met iemand van... ...ja, als socialisme niet werkt... ...hoe komt het dan dat ze in Venezuela zoveel miljonairs zijn? <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. En hebben we de Odinop nog... ...en die is 67, 67 dollar, die is ook weer omhoog aan het gaan. Alles kruipt toch weer omhoog. Ja, en dan hebben we nog um, de staatsschuldmeter... Die staat uh, bijna op 484 uh, miljard in het rood. Ja, um, maar goed, uh, ja, laten we beginnen met het nieuws. Um, ik heb hier nog uh, nieuws over uh, de kapper, want die mag weer een biertje schenken. Nou, Het gaat dan over een barbier, hè? dat is voor uh, zo'n hipsterkapper. Of voor die mannen met die baarden die van de wenkbrauwen zo geëpileerd zijn dat ze alleen nog maar streng kunnen kijken. De Trudeau-wenkbrauwen. Ja, ik wou net zeggen de Trudeau-wenkbrauwen. <laughs> ja, maar uh, hij, mag, hij mag weer een biertje schenken. Als ze dat al niet stiekem deden onder de toonbank. Ja, en, en, en als ze het echt uh, gek willen maken, dan mogen ze ook nog een blokje kaas ah. bijzetten. Ja, ja. Maar uh, goed, dit is een, een droomwens van de VVD, of iets gezegd een uh, propagandabericht. Ja, want ja, nu, dat dat, uh, nu is het zo dat, dat je gemengd vormen zijn niet toegestaan. Dus je kan niet zeggen, nou ik ben en een kapper, maar ik doe er ook, uh, ja, ook een wijntje, wijntje of een biertje bij. Maar als je nou een koffieshop en, bent, dan wil... mag je naast de koffie wel weer Europa uh, verkopen. Of iets te eten. Uh, inderdaad, voor de vreedzame kicken. Ja, maar je zou het natuurlijk nog verder door kunnen voeren. Dat je zegt, van ja, je kan niet eten en drinken verkopen. Je, of je kan niet uh, ontbijt en avondeten. Mm -hmm. ja, dan je dan mag staat maar één product verkopen. Alleen maar gevulde koeken. Of alleen maar... Uh, <laughs> ja, ja. Heel alleen maar, uh, Je mag uh, niet haar rood verven en grijs uh, verven. Je mag alleen maar... Uh, Geen permanent. Is een aparte vergunning. zijn niet toegestaan, mm -hmm. ja. Het uh, staat hier, nu is een alcoholvergunning alleen weggelegd voor café, restaurant en de slijterij. We voegen het gemengd kleinbedrijven nu toe. Dus dat, het is ook een manier natuurlijk om meer aan vergunningen te verdienen. Want ja. waarschijnlijk nou ja, moeten die kappers er dan een aparte vergunning voor uh, kopen. Ja, het is, als de VVD, want dit komt van de VVD, hè, dit uh, bericht. Maar als de VVD dan zoveel vrijheid is, waarom ze gewoon niet, zeggen ze gewoon niet van... Ja, we la laten jullie voortaan als overheid, laten we jullie helemaal met rust. U hoeven niet meer op de knietjes voor nou, een vergunning. Omdat de VVD geen niet voorwaardelijke hey, schenkingen biedt. Ja, ja. Zo van jongens, het, Ik het, is, het is jullie bezit. Is jullie mogen ermee doen wat jullie willen. Waarom vraagt u dit dan ons? Het is jullie bezit. Ja, het punt is ook wat hier genoemd wordt van: uh, je moet twee toiletten hebben. Ja. Om alcohol te mogen schenken moet je twee toiletten hebben. Maar dan krijgt ja, ja. deze figuur? Want, ja, maar in deze genderneutrale periode moet dat toch helemaal niet <laughs> meer aan de orde zijn. <laughs> En, en, en nog iets staat erbij, de omzet uit nevenactiviteiten mag nooit groter worden dan die uit de oorspronkelijke bestaansreden van bedrijf. Dus als je de kapper begint, maar je, je wijn die schenkt is zo lekker dat het op een gegeven moment een soort café wordt. Maar je mag niet meer verdienen aan het drankschenken dan aan het haar knippen. Dat is wel grappig, want er zijn natuurlijk een heleboel grote bedrijven die ooit zijn begonnen met iets anders. Zoals bijvoorbeeld Google die geld verdient met van alles en nog wat die ooit... Dat ze zeggen, ja dat mag niet, uh, jullie hebben toch wel een zoekmachine hebben? Nou, dan mag je alleen maar die zoekmachine mag geen geld verdienen. En Nokia en, uh, maakt maar... ooit rubberlaarzen geloof ik. Hè? Ja, en zo dus heb je een heleboel uh, van dat soort bedrijven die door de jaren heen hele andere dingen zijn gaan doen. Maar uh, ja, dat uh, is natuurlijk niet de bedoeling. Dat moeten we niet winnen met Philips maakte ooit gloeilampen ja. Wat ook wel interessant is, er wordt de vraag aan hem gesteld. Uw vrouw heeft toch ook een kapperszaak in Assen? Hulderende oh, lach. Ja, dat klopt. <lacht> Klaar, want, maar hij zegt ook, daarom heb ik liever ook niet dat het wijntje bij de kapper. Want dat bestaat het idee dat ik het daarom doe. Oh, <lacht> <lacht> <lacht> Ik wil niet je ja, wekken <lacht> Dat hij zeg maar, uh, die wet gaat veranderen alleen maar dat zijn vrouw een wijntje kan. <lacht> ja, ja. <laughs> Moet je opletten, ik ga even mijn macht aanvinden. Ja, ja. Gaat die vrouw zich barbier noemen? Ja, vroeger deed je barbier ook andere dingen. Dat je op tegelijkertijd een soort je alles waar je een schaar of een mes voor nodig had. Ja, dat, dat mag binnenkort ook weer, dan is het gewoon een uh, met een klein bedrijf. <laughs> Het, ja. Ja, uh, ik wil alleen uh, even gewoon een uh, centimeter eraf, maar niet, uh, niet, niet te kort. En uh, wil je ook meteen even een, een, een spatader eruit trekken? Uh, ja, ook ja, een geen probleem. Dat mag niet, maar uh, wil je, wil, je mag wel <laughs> een beetje als je wil. We ja, hebben trouwens over die, die regel, hè, van uh, je, je mag als, uh, kap, als uh, Barbier dan niet meer aan, uh, aan het schenken van wijn verdienen dan aan het knippen. Daar kan je ook heel mooi uh, onderuit komen. Dan zeg je gewoon van, ja, als iemand zich gelijk lam heeft lopen zuipen. Of, uh, hij bestelt een paar kratten wijn. Uh, en uh, goed, ja. Dan zegt hij: Van nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak er gewoon uh, een knipbeurt van voor 500 euro. En ja, ja, ja. <laughs> dan mag jij als een cadeau krijgen die kratten wijn of zo. Ja, maar dan zijn we wel eens tarieven uh, Ja, uh, twijfel. Ja, zei, het is een bekend fenomeen dat dus je moet uh, placer... de BTW kun je dat natuurlijk ook doen. Hè? Dat je zegt van, uh, ja, ik ga ergens wat eten en uh, dan, uh, ja, mijn glas whisky na het eten kost uh, 10 cent. Maar dan wordt het eten weer een paar euro duurder. Want op het eten dan is de BTW lager dan op, uh, op de alcoholische drank. Dus dan kan je op die, die zou je daarmee kunnen schuiven. Dus er zijn inderdaad wel regels voor uh, wat beter zegt. Ja, het is bekend, bekend vanuit uh, plaatsen, van landen waar prostitutie verboden is. Dan hebben ze vaak ook dat uh, de prostituees... Die, die bieden dan de seks gratis aan. maar dat mag gewoon. Hè. Maar dan moet je er wel een handdoek bij kopen. 150 <laughs> ja, ja, ja. euro of zo. Ja, ja, mooie is een handdoek. massage met een happy ending of zo. Ja, in Amerika is het natuurlijk zo dat als jij zegt van... Uh, Luister, als ik jou 150 euro geef, mag ik dan een uurtje met jou in bed duiken. Ja, dan zegt de overheid, nee, dat is verboden. Maar als we er een camera bij zetten en we dan de beelden op internet zetten, ja, nee, dan mag het wel. Dan ja, het wel. Ja, ja. <laughs> ja. Mag wel voornaam maken, ja. ja, want dat is een First Amendment issue. Daar heeft het mee te maken. Ah, oké. Okay. Hm. Dat is, zou een verbod zijn, zeg maar, een, dat druist in tegen de vrijheid van meningsuiting als je geen hebt. Maar, daar okay, maar dan gaan geen uh, meningsuiting. Maar dan zou je nog steeds kunnen zeggen nee, maar u mag, u mag niet uh, betaalde acteurs innemen. Uh, of uh, die seks met elkaar hebben voor geld ja. om porno te maken. Maar als je porno zou hebben, mag je het wel op het net zetten. Dus je First Amendment is dan oké. Okay, want je mag porno op het net zetten. Ah, ja. Je mag het alleen niet maken. Want dan zou je moeten betalen voor seks. Ja, je mag het wel maken, maar dan als, als je het voor de lol doet, zeg maar. Nou, me meestal worden die um, pornoacteurs betaald. Toch? Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is dan het, dat zou dan een probleem kunnen zijn. Ja. En die kan ook dan nog ZZP'er zijn, dat je zegt van nou ik betaal niet iemand om die porno te maken. Maar dat iemand zegt, ja, wij hebben dat gewoon opgenomen en uh, ik ga die video verkopen. Ja, betaal je dan voor de seks of betaal je voor de video? Dat is dan natuurlijk. Uh... Ja, maar, de, maar daarbij porno zou je natuurlijk ook gewoon zeggen, nee, de, de, de seks doe je gratis. Uh, want dat mag niet, maar het acteerwerk, daar wil ik wel voor betaald worden. Ja, voor die uh, <lacht> <Goeie> <lacht> dat <is> goede verhaal door <lacht> mee. Ik dat zo, uh? Voor het plot. <lacht> <lacht> Ja, dat, maar dit is natuurlijk in veel landen ook een sport om onder dit soort dingen uit te komen. Daar, uh, ja, dat is ondoelijk voor de overheid om daar een uh, ja, weg in te vinden zonder totalitair te worden en op een gegeven moment alles te verbieden. Daar zie je dat ook dat het wel altijd buiten komt. Want mensen vinden hier heel creatief een weg in. Ja. En, uh, ja, ja, maar vaak schud... wordt dat ook wel tot op zekere hoogte getoogd. Omdat wat jij zegt, dat kan niet helemaal uitgebannen worden zonder allerlei vervelende maatregelen te nemen. Waar allerlei mensen last van hebben die voor die wetgeving zijn. Maar die denken, oh daar heb ik toch geen last van want ik ga nooit naar de hoeren. Of ik uh, uh, doe nooit dit of ik doe nooit dat. En dan denken die mensen, ja die zal, uh, dat moeten we gewoon allemaal verbieden. Maar als ze dan de overheid allemaal maatregelen gaan nemen waar zij last van hebben. Dan is het ineens van, oh wacht even, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus uh, als de overheid die, die probeert dan maar te zorgen dat... Uh, dat dat een beetje zeg maar ergens uh, een achteraf straatje gebeurt. Of, uh, en dat mensen het niet zien. En dan, ja, dan denken de mensen die daar tegen zijn. Die vinden dat het verboden moet worden. Die denken van oh, nou blijkbaar gebeurt dat niet of zo. En dan uh, ja de mensen die het willen doen. Die kunnen, die kunnen het stiekem doen. En de overheid die kan een goede sier maken. Met dat zij hun best doen om, uh, om er tegen op te treden. En uh, de mensen die daar zelf niks mee te maken hebben. Die komen er toch niet uh, achter. waar dat het allemaal toch gebeurt. Want ja als je dat niet opzoekt. Dan... Uh, ...word je er niet mee geconfronteerd. Dus op die manier uh, is het dan een soort van... ...ja, het is eigenlijk verboden... ...maar het gebeurt natuurlijk gewoon volop. Net als met uh, drugs bijvoorbeeld. Ja. ja, maar ik heb hier nog een uh, VVD-propaganda-berichtje. Jemmer, wat doe jij veel ja, VVD-spelen? Ik weet het niet. Er komen er weer verkiezingen aan... ...dat dit soort shit allemaal in de, in de media ja. is terechtgekomen. Maar uh, ja, dit is weer een uh, proefballonnetje van de VVD. Ze willen namelijk de leren werkplicht... ...na drie maanden uitkering... Is, is, zijn er niet allemaal dat soort regels en de verplichtingen als je naar... Ja, maar dat, het wordt nu nog korter. Dus ja, ja. Je moet, uh, de Partij van de Vrijheid die wil uh, dat je uh, de mensen gedwongen worden. Nee, ja, Partij ja, wat voor ja, reed, we de de van de Vrijheid de de en Democratie, democratie sorry. sorry. Ja. Ja. Ja. <laughs> wat voor, uh, wat voor uh, uitkering gaat het om dat? Bijstand. Oh, bijstand. Het, ja. Voor jongeren tot 70 jaar, dus uh, het geldt ook niet als je 28 bent, die in de bijstand zitten, bestaat er een, leer, uh, een leerplicht bij wel ja, zeggen dat bestaat naar... al uh, toch? De VVD wil dat uitbreiden naar iedereen die langer dan drie maanden werkloos thuis zit. Uh, dat, dat is dan ook, ook, ook werkloosheid wet dan. Ja, want de bijstand gaat via de gemeente en zo toch meestal. Ja. Ik dacht, ik was in de veronderstelling dat het al zo was als jij in de bijstand komt, dat je moet solliciteren of uh, een opleiding doen. Tenzij je uh, onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als je hele kleine kinderen hebt en je kan niet zomaar aan het werken als alleenstaande uh, moeder, zeg maar. Dus, en als dat niet zo is, moet je er gewoon, je kan niet zomaar zeggen in de bijstand, dus dat, ja, je hoeft pas een jaar aan uh, werk te gaan zoeken of zo, toch? Volgens mij moet je überhaupt altijd al direct, uh, dus ja, ik denk dat het dan over andere uitkeringen gaat uh, die de... Zo bijvoorbeeld, uh, maar ja, bij mijn weten moet je bij WW ook eigenlijk uh, direct solliciteren, alleen wordt de minister gecontroleerd. Uh. Hm. Weet je, we, we, we, waar gaat het precies over? Dat staat het er niet bij. Ja, dit, uh, dit staat erbij. Uh, voor, voor jongen tot 27 jaar die in de bijstand zitten, bestaat de leerwerkplicht al. De VVD wil dat uitbreiden naar iedereen die langer dan drie maanden werkloos thuis zit. Dat, dat, dat is natuurlijk, ja, dat zou je ook zeggen, dat is raar, want er zijn mensen die helemaal geen werk zoeken. Als jij ja Huisvrouw bent of zo, en dat, uh, ja, dat schijnt nog wel te bestaan, af en toe, dan, ja. dan zit je heel je leven volgens hun werkeloos thuis. Volgens ja, met een OOW-uitkering thuis. Uh, ja, en uh, gepensioneerd of zo, maar dat, ik denk niet dat dat, dat dat hier onder valt. Dus ja, werkeloos, ja, het zal. Ja, maar mensen in de WD moeten al solliciteren. Ja. Dus de wet, die kunnen niet werken, dus die hoeven ook niet te solliciteren. En in de bijstand moet je bij weten ook al solliciteren. Dus uh, ja, misschien. Uh, Misschien is dat niet overal net zo streng als uh, hier in Rotterdam. maar ik weet wel, uh, ik heb zelf ooit wel zo kort in de bijstand gezeten. Maar toen was ik nog jonger dan 27. Dus toen ging dat voor mij sowieso op. En ik ken uh, mensen die in de bijstand zitten of hebben gezeten in uh, hier in Rotterdam en in andere gemeenten. En die moeten altijd wel gewoon solliciteren hoor. Alleen er wordt niet altijd even streng op toegezien. Maar het is niet zo dat je gewoon, je kan aanmelden daar dat ze dan van zeggen, oh, oké, okay, ik krijg nu bijstand. En dat ze pas na een jaar gaan zeggen van, nou goh, zijn niet eens aan het werk gaan. Dat, uh... Uh, het artikel is toch heel onduidelijk, want uh, ze zeggen, je gaat werken of leren. Maar eigenlijk zou er dan moeten staan: je gaat solliciteren of leren. Want ja, of je gaat werken, dat is maar net afhankelijk van of, uh, of je ook een, wordt aangenomen ergens. Ja, ja. Dus uh, je kan zeggen, ja, uh, ja, dan kan je beter zeggen of je gaat leren. Dat kan je dan gewoon uh, opleggen. Of je gaat solliciteren, maar werken. Ja, of, of de overheid moet een baantje worden hebben. Dat zou het natuurlijk oh. ook kunnen. De overheid zegt, nou, we gaan maar. Uh... Ja, net als Bernie Sanders' plan om uh, in Amerika om iedereen een baan te uh, garanderen. <laughs> die laatste ja. uh, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat is het verleden, is dat ook. Uh... Maar dan gaan, dan gaan we echt uh, die hard socialisme maken. Dan komen, uiteindelijk komen ze allemaal dus, in het leger terecht. En ja. dat is volgens mij uh, niet wat de, het imago van de VVD. Uh, naar buiten wil uitstralen. Het uh, gaat gewoon om kijken uh, hoe hard we die uitkeringstrekkers aanpakken. Dat is natuurlijk uh, het idee hiervan. Uh, nou, het idee is volgens hunzelf. Uh, nee, ik bedoel de dat is het echte idee. op de arbeidsmarkt te lijf gaan. Ja, ja. Nou, de reden dat ik dit ja, post was eigenlijk van waarom ik met dit bericht kwam was ook de wijze waarop het in het uh, want ik kom van de RTL, het was de RTL Nieuws, en daar zat zo'n zo zo zo zo zo kop van de VVD zat daar te, te, te zeggen van, uh, ja, en het gaat vooruit met de economie en hoe kan het dat iedereen thuis zit, weet je wel. Ja, ja natuurlijk nee, zit niet iedereen thuis. Maar goed, het was zijn uh, veronderstelling. Maar er zijn nog, zijn nog te veel werklozen terwijl het zo goed gaat. Ja, maar dat is wel altijd zo grappig dat ze dan zeggen van, ja, er zijn allerlei vacatures en bedrijven op zoek. Ja, die zijn op zoek, ja, maar niet, niet naar de gemiddelde persoon die uh, nee. al weet ik hoe lang thuis erbij staan, weet je wel. Daar het zijn het niet Super ongemotiveerde mensen, mensen die met, uh, met, met geweld naar, naar de baan gedwongen ja, nee, worden. Maar. Daar zitten ze ja. echt op te wachten. Ja, precies. Nee. Natuurlijk van die mensen die uh, per ongeluk allerlei dingen uit hun handen laten vallen. En, uh... nou, ja. Ja, ik denk de beste manier is gewoon de hele bijstand meteen stopzetten. Ja, dan moeten al die mensen wel uh, naar het bureau toe. Ja, ja, natuurlijk. En als mensen gewoon afhankelijk zijn van echte hulp, zeg maar, van, uh, die vrijwillig wordt gegeven, dan zit er ook gewoon sociale controle en dat mensen de boel niet oplichten. En mensen die gewoon proberen misbruik te maken van het systeem, worden er dan vanzelf uitgefilterd. Als het via de kerk gaat of de andere liefdadigheidsinstellingen... in plaats van via zo'n grote anonieme, bureaucratische uh, machine. En dat, dan is het ook dat mensen zich schamen om daar misbruik van te maken... en dat er ja, allerlei mechanismes optreden... die gewoon helemaal wegvallen in, in zo dit, uh, dit soort systemen. Mensen die leggen de link helemaal niet meer van... oh, ik krijg geld en uh, iemand anders moet daarvoor werken... en die betaalt dat uh, voor mij. Die denken gewoon van ja, dat is gewoon de regels... en ik heb daar recht op en ik krijg dat. Dat is een hele, hele ziekelijke instelling. Ja. Uh. Ik heb daar recht op, is inderdaad een uh, ja. heel vervelende... Ja, want ik heb ook wel eens gediscussieerd bij mensen die dan heel erg links zijn... en die zeggen, een keer dat iemand dat tegen me zei van... ja, maar als mensen dan uh, al die uitkeringen niet meer bestaan... dan worden mensen afhankelijk van hulp van anderen. Zeg, ja, maar dat zijn ze <laughs> dus niet toch ook al? Ja. Dat, is, uh, dat verandert niet. Het is alleen dat, we nu, dat het door iemand anders georganiseerd wordt. En toen zei hij van nee, uh, want hier hebben ze recht op. Dit is geen hulp van anderen. Dit is gewoon iets waar je recht op hebt. Nou, en dat is precies de instelling die je natuurlijk niet wil hebben. Ja. ja uh, ze zijn nu afhankelijk van hulp door overheden. En anders hulp afhankelijk van hulp door niet-overheden. Dat is uh, ja, ze nou, ja, ja, zijn ja, liever is, afhankelijk is, van hulp door overheden. Ja, je kan ook nog uh, als argument tegenvoeren van, maar voor de oorlog, dus uh, voordat het, uh, het huidige zorgstelsel werd ingevoerd in 1941, dat, voor die tijd uh, werd die hulp geleverd door vakbonden. Ben, je tegen, ben jij tegen vakbonden, zeg ik dan? <laughs> Wat je kunt zeggen in zijn discussie, dan kan je er tussen tegen zo'n links iemand zeggen, oh ben je tegen vakbonden? dat je dat niet door vakbonden uh, wil hebben. Ja, ja maar er waren vroeger allerlei friendly uh, societies en uh, allerlei van dat uh -huh. organisaties, en die zijn helemaal uit de, uit de markt gedreven door de overheid, omdat je daar verplicht voor moet betalen. Ja, daar kan je dan niet mee concurreren, Deg Maar als mensen al verplicht daarvoor moeten betalen, dan en er wordt verteld van, nou, als jij wat overkomt, krijg je geld van ons. Ja, dan gaan ze niet uh, nog zelfstandig uh, zich daarvoor verzekeren of bij zo'n uh, organisatie, zo'n broodfonds of iets dergelijks. Uh, je ziet nu dat naarmate de, de, die, die regelingen allemaal verschalen en mensen steeds meer moeten werken en gecontroleerd worden. En uh, dan zie je dat weer een beetje terugkomen natuurlijk. Maar uh, ja, dat is, dat is niet dat dat helemaal helemaal niet bestond en dat de overheid dat in één keer in dacht. En uh, nee, dat bestond allemaal. Alleen de overheid heeft het gemonopoliseerd en... Uh, om uh, gewoon de controle te krijgen over mensen en mensen afhankelijk te maken. Ja, ja, ja. Dat is het oorspronkelijk idee van de, van de verzorgingsstaat. Is loyaliteit en afhankelijkheid creëren ja, bij mensen. Ja. Zodat ze uh, zich uh, verwant voelen met het land en uh, zeg maar. Uh, uh, uh, ja, uh, dat ze zich een beetje gedijst houden. Want er zijn ook echte diehard Marxisten en zo. Die hebben daar ook een hekel aan. Want die zeggen van dat is ooit ingevoerd om mensen gewoon. Een beetje kalm te houden. En dat is ook zo. Hè. Dus ik, uh, in de geschiedenis daarvan. In de 19e eeuw in Duitsland. Toen dat allemaal opgezet is door Bismarck en zo. Dat was gewoon dat er een revolutie uh, uh, zeg maar, aan zat te komen. Omdat mensen gewoon allemaal. Ja, zeg maar. Uh, uh, dingen niet bepikten en zo. En uh, dat ze gewoon dit hebben ingevoerd. om de boel een beetje. Uh, zeg maar. om onrust te kalmeren. Ja. Ja, en het en, is uh, ook machtsbasis vergroot. Want Bismarck heeft u. Uh, uh, Duitsland waren allemaal, allemaal kleine prinsdommen. En, en dat heeft hij allemaal bij elkaar geveegd. Dat heeft Duitsland verenigd. En dat kan je doen door eerst een enorme machtbasis te bouwen. En die machtbasis bouw je door een heleboel onafhankelijke... Tobbers met hooivorken te kweken die van een uitkering afhankelijk zijn. Want die zullen nooit tegen de overheid zijn en machtsvergroting nee, precies. Daar zeg, daar, daar zeg je dan tegen van: ja, of je, ja als, we, als je wilt dat je uitkering behouden dan, krijgt, dan, dan, dan moet je wel toestemmen dat wij uh, die in die macht krijgen en iedereen ontwapend wordt en wij uh, een heleboel wapens krijgen en uh, alle monopolies op rechtssysteem, leger, politie enzovoort. Ja. ja, dat ik er nog aan toe kan voegen, in de jaren dertig is dat de hele Duitse, Duitse verzor verzorgingsstaat ook nog eens flink uitgebreid door uh, de toenmalige machthebbers. Ik wil even geen Godwin noemen, ja. maar dus Google dat maar even. <laughs> dat is in de jaren dertig van de vorige <laughs> eeuw. <jaar. laughs> Inwoneringen van Duitsland hebben we nog decennia ja, ja, ja, ja. lang. <laughs> ja, in ieder geval uh, onder Hitler is dat uh, die verzorgingsstaat heel erg vergroot. En, uh, en uh, ja, de, de, de, heel, de mensen werden heel erg gepamperd. En het was met de bedoeling, ook echt specifiek met de bedoeling om loyaliteit te winnen. Omdat ze aanvoelden dat de meeste Duitsers zouden niet zo blij zijn met al die oorlogen die, die ze gingen voeren. Dus om toch nog maar die loyaliteit te behouden van, van de Duitsers, hebben ze die uh, verzorgingsstaat ingevoerd. En uh, Göring, zei, ja, Göring was dat, die zei nog op een gegeven moment van, die had op een gegeven moment wel uitgerekend van ja, dit is niet houdbaar. En die had toen gezegd van nou, want hij, eerst die, was de bedoeling dat dat bij alle bezette landen werd ingevoerd. Maar ja, die zei van ja, dat kunnen we nooit betalen. En toen zei hij, als er dan honger in Europa komt, dan niet bij de Duitsers. Ja, ja, ja. De plunderen gewoon overal ja. alles leeg en dan hun ja. eigen bevolking. Die, die uh, houden we een beetje en die, dan dat ze het op die blijven steunen. Van ja, het is wel kut dat overal mensen vergast worden. Maar ja, we hebben wel een dikke, lekker, lekker, dikke uitkering. En hij wist nog de kosten van Zo. de verzorgingstaat omlaag te brengen. Door een soort van... Um, uh, verplichte solidariteit. En dat, dat kan je eigenlijk vergelijken met de participatiestaat. Uh, dus uh, oh, ja. je moest dan verplicht ook aan het ja, ja, Je zet, moest uh, verplichte billen van je buurman wassen, zeg maar. Dus, uh, dat deden... Ja, dat zou ik heel graag maar even opgaan. <laughs> nee, wat ze dan deden was van. Uh, je werd niet betaald of ook niet gedwongen, maar het was een soort reputatie. Hè? Dus op jouw voordeur zonden allemaal tekentjes. En dan kon je aan de, aan de buurt laten zien van hoe solidair jij was. Dus je, van jij hielp de oude bejaarde buurvrouw, die hielp je. En nou, dan kreeg je een extra tekentje op je voordeur. Zodat die, de mensen wilden dan zoveel mogelijk tekentjes op hun voordeur hebben. Dus gingen daarom vrijwillig de stoep vegen en uh, allerlei solidaire dingen doen. Doe het doet een ja, beetje dat aan is China de denken. denken. Ja, ja, ja. Ja, nou dat is denken. Ja. nou in, de, in China heb je nou over 10 miljoen mensen die niet, niet meer op het vliegtuig mogen en een trein mogen reizen. Omdat ze, ja, hun sociale score niet hoog genoeg is. Ja daar is het meer met straffen en in, uh, wat jij vertelt. Uh, uh, Johan is meer, daar is wel eens meer met belonen. Ja, dan, uh, ja, ja. Als... Nou, maar ook met een schuldgevoel natuurlijk. En er zijn ook van die speeches van Hitler staan er op de op uh, YouTube, waar je hem hoort zeggen van ja, je moet, jullie moeten aan de winter hiel vergeven. Daar heeft toen die, uh, die, uh, die hulporganisatie die liefdadigheid, zeg maar, gedwongen wel, uh, toch enorm opgezoefd. Dat is zo ja, raar ook. Nee, ook ik, tot mijn verbazing kwam ik er ook achter dat veel van die van die wetten, zoals de soort Nederlandse Obamacare, door, door de Duitse bezetters zijn ingevoerd in De, ja, ja, ja, de krankenkassen in ja, ja. 1941, ja. Ja, maar ik denk als je een heleboel van dat soort speeches en uh, ideeën van die, uh, van die van die van die als je die in het Nederlands vertaalt en je dat zeg maar op de uh, Facebookpagina van de SP zet alsof het een nieuw idee is. Dat echt uh, de, de, de, drie kwart van die mensen vindt dat helemaal geweldig. Ja, gewoon een keertje voor de gein doen. Het is al een keer gedaan. Hè. Er is uh, iemand die heeft bij, ja, ik denk een jaar geleden of zo in Amerika ging het een speech voordragen. Was ook letterlijk van Hitler voor een berg uh, socialisten. <laughs> die stonden inderdaad voor de jaren. Laatst voor niks. Maar de presentatie ja. moet tegenwoordig wel anders. De, de inhoud moet ja. niet anders zijn, maar je moet ja, wel met een smile. Je moet niet schrijven. En, en dat floretje erbij dat is ook niet, uh, geen aardige. Uh, nee. ja. Eén uur heeft het geprobeerd, maar dat was uh, geen. Oké. Okay. <laughs> maar uh, goed, uh, ja, we gaan ik, ik weet niet of de natie dat ook hadden. Zo'n privacywet zoals wij nu hebben. <laughs> maar dat, dat is even het bruggetje naar het volgende bericht, want uh, ja. Nou, als er allemaal dingen op je deur hingen... Was nee, van... nee, nee, nee. <laughs> maar uh, ja, we hebben nu al een nieuw uh, scrabble woord. Uh, want de mensen beginnen steeds meer aan privacyleed uh, te leiden. Dat is uh, het gevolg van, uh, van een nieuwe privacywet. En uh, ja, dat neemt allerlei vormen aan. Dus dat uh, verenigingen die kunnen, en, en kerken kunnen geen nieuwsbrieven meer rondsturen. Want dan moeten ze iedere keer weer een uh, privacyverklaring... naar hun uh, leden toesturen. Maar zelfs het bidden in de kerk, hè? Ja, ik geef bij deze iedereen toestemming om voorbij te ah, bidden. oké. Ja, maar dat, dat is ook al een probleem, hè? Leg maar uit. Ja, want uh, er wordt dus gebeden voor zieken in de kerk. Maar uh, ja, dan wordt dus de kerk gezegd van nou, uh, die en die is ziek en dan laten we voor diegene bidden. En uh, ja, dat, uh, dat mag dan niet zonder toestemming. En uh, niet alleen uh, moet er toestemming worden gegeven. Johan, jij zei dat dat zelfs schriftelijk doet. Ja ja, ja, ja, ja. Door, door die persoon waar ja, het om Dat gaat. is een, een, een privacyverklaring moet er ondertekend worden. Dus dan ligt er iemand in coma. En ja, dan, sorry, wordt het niet voor jou gebeden? <laughs> <laughs> nou, ja, dan worden ze daar ook ja, niet waar. Ja, wegker, natuurlijk, ja. Dat, uh, <laughs> ja, dat ik zie het al voor me. Ja, dat je dan als pastoor of uh, priester, of hoe het ook heet. Dat je dan op uh, zondag, uh, dat we gaan doen, dat je het zaterdag ja dan moet ik toch even naar het ziekenhuis en ligt iemand daar, uh, weet je wel, die die, die als ik ziek is en dan uh... Ja, wil je, wil je, wil je, wil je, zullen we zullen voor je bidden morgen. Ja, dat is goed. Hoor. Ja, Wil je dan even dit formulier in drievoud om tekenen? <laughs> en. Dat uh, je, uh, je DigiD even inloggen. Op, uh, de, met de laptop ernaast gaan zitten. <laughs> en dan, uh, ja, maar welke, je, welke bed mogen we wel en niet voor je zeggen. Ja, weet je wel, ja. man, dan, uh, Maar dan. Uh, ja, het is ook elke keer weer opnieuw, toch? Want ja, dat zeggen ja, ja, weer. Ja. Als je dan of de week weer gaat binnen, moeten ze weer opnieuw ja. formulieren. Nou, dan, dat ja. hoorde ik inderdaad van de vereniging. Want ik, ik heb dit ook op tv gezien. Uh... Als een vereniging en die, uh, een soort voetbalvereniging voor jongeren of sportvereniging. En uh, ja, die hebben dan al gewoonte dat er foto's gemaakt worden van een wedstrijd en filmpjes. Maar ja, dan moeten ze van iedereen op dat filmpje moeten ze dan toestemming vragen. Maar ja, de volgende keer, het weekend erop, als er weer gespeeld wordt, moeten ze weer aan iedereen vragen: van, Wil je dit wel? Ja, ja. dat moet dan ook weer in drie fouten ondertekend worden. En scholen die afzien van een traditie onder namen van geslaagden te publiceren. Ja. En dan zegt de CDA, Kamer, dat kan toch niet de bedoeling zijn van de wet. <laughs> ja, ik belde laatst uh, belde ik de Belastingdienst om uh, te zeggen van ja luister, ik ken uh, iemand heeft een bedrijf en die, uh, ja, die doet heel veel aan belastingontduiking. Dus uh, ja, die, wilde graag, uh, even, uh, komen, die wilde ik graag aangeven. En dan zei de Belastingdienst, ja meneer, maar, maar dat mag niet, want dat is een strijd met de privacywetgeving. Dus toen heb ik het, uh, kon ik dat helaas niet doen. Dat is wel erg, erg jammer. <laughs> Even opbellen, dan zeg je van, uh, ja, ik heb echt een enorme belasting aan het echt, echt gigantische vermogens aan Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja eens. Ja, maar ik heb, hem, ik heb hem om toestemming gevraagd om te werken, ja. maar hij <laughs> <laughs> ja, gaf het niet. Dit moeten we eigenlijk hier een prank call van maken. Dan... Ik neem aan dat dit soort regels gewoon niet voor de belastingdienst gelden. Dat, uh, die staan dan boven alles. Hè? Ja, het gaat er niet om dat de belastingdienst er uh, niet aan te voldoen zeg Maar, ja, maar uh, ik wel. Dus uh, als ik uh, gegevens heb van iemand die belasting ontduikt. Dan mag ik die gegevens niet zomaar uh, aan alle anderen geven. Zonder toestemming van die persoon. Dus ik moet daar aan voldoen. De belastingdienst. Ja, er staat hier dat, dat voorbeeld van die leerlingen. Uh, uh, dan zeg je, ja natuurlijk mag dat gewoon in de klas gevraagd worden. Dus dan hoeft dat allemaal niet uh, schriftelijk volgens mij. Uh -uh. Maar voor die, scholen, voor die scholen was het natuurlijk niet helemaal duidelijk dan blijkbaar. Wat eigenlijk uh, zegt als ik het goed begrijp is van, nou, het is niet zo dat het allemaal super slecht is. Alleen mensen moeten er even aan wennen en uh, begrijpen hoe het allemaal werkt en dan komt het wel goed. Het moet gewoon opnieuw worden uitgelegd en uh, mensen moeten er aan wennen. <laughs> de opmerking: we moeten, het, moeten deze wet wat beter uitleggen. <laughs> ja, daar ligt het wel. Stoom komt de oren uit bij de onderdanen. Ja, ik begrijp het gewoon niet, je Noeps. Ja, ik vind het op zich wel, wel geinig, dit soort hele onwerkbare dingen. Want over het algemeen worden dat soort wetten dan aan de kant geschoven op een gegeven moment. Nou ja, het is niet, ja, laat laat niet werkbaar, laat maar zitten. En dat is, dat is op zich heel mooi dat er mensen, ja, dat toch eh, zeggen, ja, als het echt helemaal belachelijk was, dat was het met keizer Diocletian, de Romeinse keizer, die de, de, de prijscontroles invoerde nadat. De Romeinse dinariërs helemaal voor water, was tot niks. Er gingen alle prijzen omhoog. We hadden enorme lijsten. We gingen een hele empire door. Het Romeinse empire. Van ja, een kip mag niet meer kosten dan zoveel. Want overal greedy capitalists zeiden er al. En. Uh, ja, dat, dat, dat werd heel snel gedegeerd. Omdat het gewoon niet, niet mee te... Ja, het was gewoon onhoudbaar. Het was te hoog gegrepen. Je kan wel, je kan wel een beetje ja, ja. wanbeleid doorvoeren. Maar als je het heel gek maakt, dan zegt onder de onderdaan van... Nou, ja, kijk eens omheen. Kijk eens links, rechts. Durf jij het? Durf ik het? Nou, uh, hier gaan we. Ja, ik ken ook iemand die uh, een hele negatieve ervaring heeft gehad... Uh, vanwege die uh, nieuwe wet. Maar ik heb toestemmen gevraagd om het uh, te vertellen. En dat kreeg ik niet. Dus ja, helaas kan ik het niet vertellen. Ja, uh, uh, uh, uh. Ja, maar uh, ja, we gaan nog even naar de scholen toe. Uh, bijna de helft van de VMBO'ers voelt zich niet veilig op school. Ja, ik voel me ook niet nooit veilig als ik in de gevangenis zit. Raar uh, uh, is dat. Ja, is, ik, ik vind het toch wel hoop. 56% van de leerlingen op het VMBO voelt zich veilig. Dus uh, ja, inderdaad, bijna de helft voelt zich niet veilig. Ik had het hoe dat gevraagd is, maar uh, ja. Ja, is dus, uh, dan VWO'ers, 84% voelen zich het veilig. Vervolgens daar Havisten, 72%. Het zal ook wel zo zijn dat het daar veiliger is. <laughs> ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Over het algemeen, die mensen die Latijn en Griek zitten te studeren, bijvoorbeeld, die, die slaan elkaar niet helemaal de beugels uit, het, uit de mond. <laughs> maar het staat ook uit onderzoek, blijkt dat zeven op de 10 scholieren zeer tevreden zijn over hun docenten. Dat, dat, dat, dat doet mij het onderzoek wel in twijfel trekken. Ja, ja, dat ja. Ja, maar ja, hoe, kun, hoe kan je dat nou beoordelen, weet je wel? Ik bedoel, je, je weet het ook niet beter. Je hebt maar waarschijnlijk ervaring op één school. En, ja. Uh, ja, ik bedoel, je weet helemaal niet uh, hoe dus het eigenlijk veel beter kan. Dit vind ik Ze zijn vooral positief over hun vakkennis en het feit dat ze altijd bij hun docenten terecht kunnen met vragen. Ik heb het idee dat dat gewoon door docenten zelf opgeschreven is. Ja, of gewoon mondelingen uh, van wie is het tevreden over mij? En dan uh, kijken we. Ja, ja. Wie is er specifiek tevreden over het feit dat ze altijd bij mij terecht kunnen en over mijn enorme vakkennis? Ja, dan zie je hier veel deze enquête maar in en onthoudt Ja, is Je ziet het allemaal niet. Ik ken jullie handschrift. <laughs> ja, ja, ja. het <laughs> ja, is zo door laks is het gedaan. Ja, dat is de scholierenvakbond of zo. Ja, uh... Vakbond, maar in ieder geval een soort organisatie die opkomt voor de belangen van scholieren en studenten. Ja. Die ook altijd over de examens en zo. Klaar uh, toch? De een van de vragen over het Nederlands examen, was niet goed. En dan uh, komt dat weer op het nieuws. Dan denk je, ja, waarom het, wat gaat mij dat aan? Nederlandse ah, ja. Nederlands examen, was ook kut. Ja, als je kijkt naar Amerika, als je zegt, van, nou, dat is toch een beetje een leidraad van waar je naartoe gaat. Die scholen zijn er nog veel erger. Daar heb je natuurlijk allemaal metaaldetectoren als je er binnenkomt. En, en de messen worden eruit, de euh, jaszakken getrokken en wapens. En, en dan hebben ze allemaal van die drill oefeningen waarbij er een uh, active life shooter is. En uh, weet je wordt er gesimuleerd dat er een of andere een figuur maloot binnenkomt. Die iedereen overhoop schiet. Ja, daar is het volgens mij nog veel erger. Als ik val het hier dan nogal mee. Maar, ja, ja, je klagen ouders van ja, ik, mijn kind moet naar school en dan loop je iemand met een mes. Maar in Amerika is het zo van ja, mijn kind gaat naar school en er staat een metaaldetector. Dus nu kan hij zijn mes niet meenemen om zichzelf te verdedigen. Tegen alle <lacht> andere leerlingen met een mes. Het <lacht> wordt <lacht> Die een keramisch mes hebben. <lacht> ja, ik, ik mag niet eens mijn vuurwapen meenemen. Dan durf ik de school niet in hoor. Nou, natuurlijk dat hele idee van een school dat is natuurlijk al kankzinnig. Dat de mensen gewoon eh, nou, ja, naar een peperduur gebouw ergens midden in de stad moeten. En om eh, daar met z'n dertig in een lokaal te zitten. Terwijl je tegenwoordig kan ja, je alles gewoon online doen. Weet je, wel. je kan alle kennis gewoon van Wikipedia halen. Hè? Maar de fuck hebben we die school überhaupt nog benodigd? Ja, ja, om kinderen te indoctrineren. Ja, dat is zo'n oorspronkelijke ideeën <laughs> ja. van uh, onderwijs zoals wij dat ja. kennen. Dat is ook, ook als zo'n leuk, leuk duits idee. Ja, ja, Frederik de Grote kwam ermee. Hè? En laat om de mensen te disciplineren. Want hij vond dat een soortje ongeregeld in het leger, vond hij maar niks. Ja, als mensen op je gaan schieten, dat je dan uh, gewoon bent. Uh, ja. Nou, dat is wel heel raar. <laughs> En dat al die gasten die roepen, voor volk en vaderland, dat die de eerste dood zijn, dat wil je natuurlijk ook niet, want dat geeft dan de hele verkeerde richting aan de evolutie. <laughs> nee, maar goed, dan gaan we even door naar de opstandige koe waar we het vorige week over hadden. Die, uh, ja, die de EU durfde te verlaten en daardoor ter dood veroordeeld werd, want er, uh, ja, het heeft vervolg hè? Ja, dat is goed nieuws. De koe mag blijven leven. Er is een uitgebreide enquête gekomen, maar uh, de Bulgaarse koe Penka gaat het om. En die uh, ging naar een Servisch weiland om daar gras te eten. Oeh, gras is groen bij de buren. Ja, ja oeh. De woordvoerder van het Bulgaarse ministerie van Voedselveiligheid... <laughs> ...maandag laten weten. Communiqué doen uitgaan. De koe mag blijven leven, maar het hele proces duurt natuurlijk een tijdje. En dan tegen de tijd dat ze eruit zijn dat die koe mag blijven leven... ...ligt die al lang bij mij op het bord. Wel, ja. Veel mensen trokken zich het lot van Penka de koe aan... ...onder wie de zanger Paul McCartney... De Britse kant, de Daily Telegraph, is een petitie gestart om het dier te redden. Oké, zelfs Paul McCartney is erbij gekomen. Joh. Uiteindelijk heeft de dierenarts uitgesloten dat het dier in Servië een ziekte heeft opgelopen gelopen. Daardoor mag Penka de rest van haar leven bij haar kunnen blijven. Ja, zet... En daar worden zet... nou hopelijk twee levens mee gered, want de koe is drachtig. Ah. Oeh. Maar ah, ja. misschien is die koel genomen in serveren dan, hè. Ja, wat, ik wel, wat ik wel grappig vind, ja, is dat toch een soort van de, de niet uitgesproken boodschap die je inzet, was ook, ja dan ben je misschien ziek geworden. Oftewel zo van, wij in de EU hebben gewoon supergoeie koeien, waar gewoon niks mis mee is, en dat vlees kan je gewoon eten, want dat is EU. Hè, dus dat is goed. Maar ja, zodra je twee meter die grens over gaat. Je, je weet maar nooit wat je daar allemaal voor rare dingen op Zodra je buiten de supergoeie EU komt, waar nog in, het, in de duistere buitenwereld, waar de koeien allemaal zoek zijn en waar het supergevaarlijk is. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk de onderliggende boodschap hiervan. Ja, ja dat is wel, eigenlijk, het, het idee is, ze geloven helemaal zelf in hun onzichtbare lijntjes. Dat dat ook werkelijk, <laughs> ja. uh, denkbeeldige lijntjes, dat dat, hebt een grasveld en dat, daar loopt een denkbeeldige lijn doorheen. En aan de ene kant is het gras loedje link om te eten voor die koe. En aan de andere kant is het prima. Ja, dat ja, is ook, ja, daar is het dat heel dat, gevaarlijk, maar wel groener. Ja, dat is ook uh, een voorbeeld toen met die SARS-virus was het geloof ik. Toen waren er natuurlijk uh, mensen die... Uh, was er opeens een paar Canadezen hadden toen het sars virus. Uh, uh, en toen kwam er een vliegtuig in China aan met een paar van die Canadezen. Uh, of niet, niet Canadezen die SARS hadden, maar gewoon een paar Canadezen en een hoop Chinezen. Die hadden allemaal hetzelfde vliegtuig. En toen werden de mensen met een Canadees paspoort, die werden eruit gehaald, omdat die, die moesten dan in quarantaine vanwege, de, vanwege het SARS-pirus. Ja, ze hebben net uh, tien uur met elkaar in een vliegtuig gezeten. <laughs> maar ja, ja. maar het, het, het, het, het virus gaat kijken: welk paspoort heb jij? Kan het denken? Ja. Oh, oké. Okay, nee, dan uh, dan uh, ga ik jou uh, besmet hebben. Oh, jeez, oh, no, oh, daar begin ik niet aan. <laughs> ja, ja, dat is inderdaad uh, dat ze zo sterk hun eigen onzin geloven dat ze denken dat, uh, dat, dat, gras in, dat het gras daar, inderdaad, dat je daar uh, meteen ziek van wordt. Omdat het buiten het denkbeeldig lijntje ligt. En dat ziektes uh, naar je paspoort kijken en. Uh, ja, dus ja, is geen ze denken dat, dat de alles kijkers. hun wetten hoort gaan. tot de kleinste bacteriën en virus toe. De, allemaal, ze maken een wet, ja, iedereen had dat gehoord, maar ook, uh, ook koeien en uh, gras en uh, cellen en virussen. Ja, het valt me nog mee dat ze niet uh, die koe uh, zomaar aanklagen van, uh, je lijst er is, uh, dit is niet uh, de bedoeling. <laughs> en er lopen, er lopen overigens wel bergen met illegale emigranten over de grens, uh, maar, uh, <laughs> maar een koe die ergens een uh, sprietje gras eet buiteneemt. Ja, die, die, dat is meteen klaar. Maar uh, ja, het gaat er nu allemaal nog beter aan toe, want uh, de chaos op, het, uh, op de waterwegen wordt nu ook aangepakt. Er komen namelijk flitspalen voor schepen. Ik weet niet of je wel eens op een uh, boot of schip hebt gevaren. Ja, natuurlijk. Maar die dingen gaan meestal zo'n 12 km per uur. Ja, hoe hard lopen die eigenlijk? Het gaat hier om een maximale snelheid van 12,5 km ja. per uur. En uh, ze willen speedboten betrappen die harder gaan dan dat. Ja, er moet ook een nummerbord op zitten neem ik aan. Maar hoe gaan ze deze boete innen? Want dan hebben ze een flits en dan, uh, ja, dan, dan moeten ze er eigenlijk gelijk met een speedboot erachteraan gaan. Die dan 100 ja. kilometer per uur gaat van de politie en uh, om die boete te gaan halen. Uh, Kijken of je al je gordel om hebt. Ja, ja nou ja, dat, uh, zal er, uh, iemand heeft dit natuurlijk bedacht van uh, daar kunnen we wel mee verdienen. Denk, denk ik. Die schippers ik bedoel, uh, die uh, hebben zelfs geld, joh. Ja. ja, als jij een boot kan betalen dan kan je ook een boete. Ja, dat zal het idee wel zijn. Ja, hun macht moet ook tot in de kleinste hoeken uitgebreid worden. Je ziet nu ook al bij die G7-vergadering dat ze zich dan richten op het opruimen van de oceanen en het klimaat regelen en zo. Zij, uh, ja, ze, ze gaan straks ook het klimaat op marge regelen en het universum en de omloopsnelheid van de aarde om de zon en de <lacht> ja. rotatiesnelheid. Dat gaat gewoon steeds groter aanpakken. Ja, en ze zijn ook al bezig met de temperatuur over 100 jaar. In ja. Ah, daarom denk ik ook dat dat Sea-Stadden gedoemd is te mislukken. Voordat ze dat van de grond hebben, hebben de overheden al, uh, ja, oceanen, dat is ook allemaal voor hun. Uh. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, nou dan gaan we ook maar meteen naar, naar uh, even internationale nieuws. Trump en uh, hoe heet die andere knakker, Kim Jong-un? hebben elkaar de handen geschud. Ik, uh, ik heb gewoon live zitten kijken, van de week. Ja, ik dacht, ik zat achter de laptop en ik was iets uh, daarover. En, ik ik, uh, wacht, uh, en toen dacht ik, oh wacht, dat is volgens mij over twintig minuten. En toen dacht ik, ah, dan ga ik wel even kijken, weet je wel. Je mag... Dus uh, ik heb even zitten kijken. En het was wel leuk, want ze gingen uh, al die lichaamstaal helemaal analyseren. En uh, ja, dan noemen ze zoveel stappen zo. En uh, het duurde twaalf seconden. En uh, het was net of je zeg maar... Uh, ...bij de Oscars of zo, dat ze al die mensen hun jurk helemaal gaan analyseren... ...of bij het Songfestival, weet je wel... ...dat ze allemaal helemaal... Uh, ...over allemaal rare details gaan praten... ...dat je echt denkt van, waar gaat dit in verredensnaam over? Dat echt, het slaat helemaal nergens op. Royalty toestand, hè. Uh, de handdruk nog uitvoerig bedropen. Ja, ja, ja, onder andere hè, dat hij hem dan nog even een seconden vasthield. En uh, dat Trump hem een tikje op zijn schouder gaf en wat dat allemaal betekende. En uh, nou, dat is echt. Uh, uh, kijk, ongeacht of het misschien echt wel allerlei betekenis heeft. Ik bedoel, tuurlijk is dat belangrijk. Maar het idee dat we daarna moeten gaan moeten zitten kijken en dat daar de wereldvrede van afhangt. En uh, uh, dus, uh, ja, daar word ik heel erg verdrietig van. Volgens mij zijn ze gewoon maar daar naartoe gegaan en vast zo van nou, we zien wel hoe het loopt. <laughs> ja. ja, maar ze kunnen er alle. ...kunnen er allebei, hebben ze er al profijt van... ...want die geeft nu een soort van legitimiteit... ...en die kan weer een tijdje maar vooruit... Voor, uh, ...ongeacht of die wel of niet aan die uh, belofte wil voldoen. En Trump kan ermee scoren van... ...kijk eens wat ik wat mij gelukt is, wat de vorige niet gelukt is. Dus uh, ja, dat is voor hun allebei al reden... ...om um, daar, daar te ontmoeten. En ook uh, media-aandacht. Uh, dus ja, uh, het, uh, ze doen dat natuurlijk niet voor ons. Laten we even reëel blijven. Ik zag al de complottheorie voorbij komen... ...dat uh, Trump dit al in 2005 had uh, bekokstoofd... Hè, ...deze ontmoeting... Dat hij zo'n een, een of andere ba basketballer daar naartoe had gestuurd. Maar ja, ja. toen was Kim Jong-un. Ja, Kim Jong-un zat toen nog op de middelbare school. Ja, dat klopt. Ja, 2005, ja, maar was, um, het, het is een complottheorie. Ja, die is daar wel geweest, maar dat was volgens mij. Uh, altijd had dat iets anders te maken en toen is hij daar een beetje blijven plakken en uh, konden ze het wel goed met elkaar vinden. Ja, ja, ja. En hij heeft nog een, uh, uh, oh, is nog een foto dat hij het boek van Trump overhandigde. Van hm. out okay. <laughs> of the deal dat hij dat dan naar Kim Jong-un geeft. Uh, wat, wat ik vooral interessant vond aan die hele, het hele circus was de reactie van de media. Mm -hmm. En dan vooral in Amerika. Want uh, um, ja, dat je dus heel erg duidelijk ziet uh, dat uh, op die uh, kanalen zeg maar, uh, van MSNBC en CNN, die allemaal anti-Trump zijn, uh, die zijn al heel negatief hierover. Terwijl, ja, natuurlijk als Obama dit gedaan zou hebben, zouden ze zwaar positief zijn. En bij Fox waren ze allemaal positief. Terwijl je ook, ik heb een compilatiefilmpje gezien, dan gaat het over Obama die probeert om zeg maar, een gesprek aan te gaan met, uh, met, uh, met Noord-Korea. En dan uh, gaan ze dat allemaal helemaal afkraken van ja, je bent wel te veel aan het toegeven en uh, dit en dat en je moet niet meer niet met die mensen praten, want die zijn gek. En dan nu uh, doet Trump het en dan is het ineens van ja, die stories en dan moet hij een Nobel Peace Prize krijgen. En uh, Nou, echt zo overduidelijk gewoon dat het alleen maar afhangt van welk mannetje daar zit die dat doet en dat het helemaal niks te maken heeft met de inhoud uh, dat is uh, echt uh, heel erg tekenend uh. en uh, ja het vertrouwen in, in de media in Amerika is, je, daar, met, met, met, met, met, mensen hebben daar bijna nog minder vertrouwen in dan in het, uh, de congress en uh, ja dat, dat is al heel erg laag dus uh, ja, hoe meer zij Trump best, hoe beter dat is voor Trump want uh, mensen denken dat nou, als jullie al een enorme hekel aan hebben dan zal hij wel iets goed doen ja ik uh, uh. ja, hoorde net ook een uh, clipje dat uh, ik weet niet welke media dat was maar die zeiden stapt hij zo uit het vliegtuig en hier de twee dictators sh shake hands <laughs> <laughs> hebben jullie dat uh, filmpje gezien wat uh, trump aan uh, kim zou hebben laten zien Nee, een stuk... Ja, ik heb een stukje van gezien. Maar ja, ik dacht niet dat het een parodie was of dat het nou echt was. Hoor. Nee, ik dacht ook eerst dat het een parodie was. Maar dat is het. Dat, tenminste, hij ja, stond bij The Guardian. Dus ik ga ervan uit dat dat... Uh, maar dat, is, dat moet je echt even, ook voor de mensen die luisteren... Zoek het even op. Het duurt iets van vier of vijf minuten. En dat is echt... Uh, ja, Ik heb nog nooit zoiets gezien. Heel bijzonder. Stel maar, maar even, waar mee, gaat het gebeuren? Het, ja, het is in de stijl van een filmtrailer. Omdat, uh, en uh, dan is het zeg maar over... Uh, met zo'n voice-over, weet je wel, en dan zie je allemaal beelden... en dan is zeg maar dat ze Kim Jong in de keuze voorleggen van... joh, ga jij de held zijn die jouw volk naar zeg maar, hè, een respectabele plaats op het wereldtoneel leidt... en naar vrede en welvaart en zeg maar, uh, weet je wel, moderne technologie en al die dingen. Of uh, ga je dat niet doen? En dan zit dan heel het tijd een soort verkapte dreigementen ondertonen met beelden van bommen en zo. Maar dat was heel erg op hem, op zijn ego gericht, van dat hij dan zeg maar... Een uh, uh, soort eternal glory kan bereiken door uh, zeg maar uh, uh, inderdaad gewoon de Nooks weg te halen. En zo. Dat, dat wordt er niet letterlijk in gezegd, maar dat is waar het natuurlijk over gaat. Om hem een beetje te bewegen, om dus uh, dat is wel slim, want ze denken natuurlijk ja. Als we zeggen van, ja, dat is beter voor al die, al die 25 miljoen slaven in jouw land, dan denk je nou ja, wat kan mij die slaaf schelen? Weet je wel? Als, als ik daar iets op gaf, dan uh, maar dat ze zeggen van nee, dat kan jij uh, ze aan zijn ego eigenlijk uh, te schelen van. Als jij dit doet, dan kijk wat hoe mooi de wereld voor jou dan zou kunnen zijn. En hoeveel status je dan zou hebben. En, uh... En uh, ik denk dat het wel goed werkt, want dat is natuurlijk waar zulke mensen wel op reageren. En dat weet Trump zelf ook goed. En uh, ik denk dat die Kim en die Zander wel een zijn. Heb je er nog gehoord dat uh, Trump had gezegd van, nou, je zou je prima hotels kunnen bouwen aan de kust? Ja. ja. <laughs> <Sorry>. <laughs> dat was goed. Uh, dat was... En, en hij had ook gezegd, uh, die, die wargames stopgezet, want het kost heel veel geld. Ja, ja. En dat is heel agressief. Dat vond ik wel uh, grappig goed dat, uh... Uh... Uh, en, en wat ook wel leuk was, we hoorden net zo'n analyse: dat hij had ook nog gezegd: de uh, real danger is de fake news media. <laughs> en, uh, <laughs> en toen hoorde je CNN, gingen ze dat en, en dan gaan ze niet zeggen: en hij zei: de real danger is de fake news media. Dus hij zei, en hij gaf de schuld aan journalisten. En de, dus uh, dan gaan ze dat anders weergeven dan hij het zei. Hij zei, zei wel niet: het probleem is journalisten, hij zei: het probleem is fake news maar dat vertalen zij daar. Het probleem is de, is de journalistiek. Uh, dat vond ik natuurlijk heel erg. Zij weten natuurlijk meteen dat die hun onder andere bedoelt. Ja, ja. dat is perfect. Wat ik ook al apart vond in, in de Nederlandse nieuws daarover, dan heb je titels als Zo sloot de seniele oude gek vrede met een kleine raketman. Maar wat is het akko akkoord in Singapore waard? Dat is de kant. Dan zie je de NRC. Kim wint. Zijn onderdanen zijn verliezers. En, uh, nog eentje NRC. Trump beloont autocraten. Verzwakt zijn bondgenoot. Het is gewoon één grote negatief. Ze kunnen niks positiefs zeggen erover. Ik, ik had het idee dat de andere kant nog wel kon zeggen. Als Obama akkoord met Iran sloot. Ja, Dat is op zich wel handig. Maar hier kunnen ze echt niks over zeggen. Niks positiefs over zeggen. Want uh, nog niet uh, tijdens de verkiezingen was het nog zo van ja geef deze maloten de, de knoppen van de kernwapens. En uh, ja, eigenlijk werd er werd gezegd van ja dan wordt het zo wereldoorlog en zo. En dan nou gaat hij vrede sluiten. En dat is ook niet goed dan. Ja. ja het is inderdaad wat hij ook doet. Het is gewoon, het is gewoon per definitie uh, weet uiteraard dat het slecht is. Dat ja, meeste en... dingen die hij doet, vind ik ook slecht. Maar zelfs als hij iets doet, vind ik van nou oké, okay, hier valt toch weinig op aan te merken. Ik bedoel, in het slechtste geval wat hij uit kan komen, houden ze zich niet aan de afspraken. En dan weet, weten we dat die Kim Jong-un net zo onkouwbaar is als zijn uh, voor, uh, voor voorgangers ja. Wat ja, nuttige Dave, informatie is. Dave, ja, Dave Smit ook zei, well, ja, er, er zit bijna geen downside aan. Want... Het enige wat er mis kan gaan, of wat er kan gebeuren, is dat je terugkomt waar je was. En het posit nee, positieve wat er kan gebeuren, is dat je dat je vrede krijgt of ontwapening. Ja, dus, in ieder geval stap in de goede richting. Ja, stap in de goede richting. Dus, ja, wat, wat, is nou het, wat kan er nou misgaan eigenlijk? Kan er niks misgaan? Of niet, niet slechter gaan dan het anders zou zijn? Ja. Nee, slechter dan uh, dat ze gaan dreigen om een bol, een nook op Guam te gooien. Dat uh, lijkt me niet echt mogelijk. Nee, en die mensen zitten daar ook. Maar dat gaat ook echt niet gebeuren. Want... Nee, natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Maar ik, ik, ik geloof ook niet dat ze ze op gaan geven. Want uh, dat is het enige wat ze, wat, dat oh. ze er nog zitten. Oh. Ja, het is natuurlijk zo. Je, je, ze zien ook wat er in Libië. Libië, Gaddafi heeft er toen opgegeven zijn kernwapenprogramma. Ja, je ziet. En Saddam Hussein. En je ziet wat ja, er dan. Ja, we houden je wel veilig. Hè, dan, ja, dan, uh, ja. Uh, dan uiteindelijk ben je, ben je als heerser dan gewoon dood. Dus, uh, ja, ja, want die John Bolton, die veiligheidsadviseur van Trump, die probeerde nog een heleboel te saboteren. Door, uh, voordat uh, dat, toen ze eigenlijk oorspronkelijk die afspraak hadden gemaakt om te gaan praten. Toen heeft hij in een interview gezegd: van. Uh, ja, we gaan het net zo doen als bij Libië. Maar, de, maar dan zeg maar. Uh, want natuurlijk, als jij Kim Jong-un bent en jij denkt, oh ze gaan net dus doen met Libië. Oh, dan word ik ook in mijn kont, uh, in mijn kont ja. benest, tot ik dood ben over vijf jaar. Weet je wel? Ja. Dus uh, dat heb ik dat natuurlijk expres gedaan om de boel uh, te saboteren. Maar toen is het toch toch nog gelukt om, om, om die afspraak door te laten gaan. Wat op zich best wel knap is. ja. Ik dus, uh, uh, ja, ja, vraag je af hoe, waarom die die Bolton überhaupt benoemd tegen. Dat is een enorme warmonger. Nou, misschien is dat zoiets van, keep your friends closer, your enemies closer. Of ja, dat is voor mij een mysterie, want als uh, je ja. wat hij allemaal van zei. Dan, uh, ja. Niet met elkaar te rijmen, maar sowieso geen, geen taal vast te knopen, want de ene dag wil die drugsdealers doodstraf geven en dan is die weer, oh ja, oh, federal uh, uh, pot legalization, nou dat klinkt wel goed eigenlijk. En, uh, ja, dat is allemaal, uh... en met Syrië is het ook de ene dag dit, de andere dag dat. Dus echt, uh, het lijkt wel een wijf. Oh, <laughs> Oké, okay, daar gaan uh, onze 1% vrouwelijke luisteraars. Sorry dames, spijt, nee. Maar ik vraag me af of ze ooit nog om gaan slaan. Het is toch al moeilijk vol te houden. Ja, ze kunnen, kunnen natuurlijk negatief blijven doen, maar als, er, als hier nog een succes uitkomt, dan, uh, ja, dan, dan wordt het ja. toch wel heel, heel moeilijk om... Nou ja, als ze die nooks echt weghalen, dan wil ik nog die nooks zien en het gaat spinnen. Dat is ja, wel... ja. <laughs> dat, uh, <laughs> dat ga ik wel even kijken. <laughs> ja. Ja. Maar, maar dat zie ik niet precies. Zeker niet op de korte termijn. Ja. Maar dan gaan we even naar de ECB toe. heb in een column en het gaat over de kleinere ECB balans gaat jaren duren. Ja, dat is eigenlijk vandaag ook uitgekomen. Dat, um, vandaag heeft Draghi dan uh, gezegd dat de, ja, ze gaan het QI terugdraaien. Dus dat is uh, ja, dat noemen ze dan een kleinere ECB balans. De, de ECB heeft eigenlijk een heleboel geld gedrukt en daar allerlei obligaties van gekocht. Dat was nou, even voor de duidelijkheid. Hij wordt niet kleiner. Ze gaan stoppen met hem vergroten. Of in ieder geval gaan ze met minder snel vergroten en daarna stoppen met vergroten. Maar er wordt volgens mij nog niet gesproken over daadwerkelijk verkleinen, toch? Dus meer dingen verkopen. Ja, ik dacht dat ze dat voor, voor eind 2019 ja, uh, uh. hadden gezet. Dus dat is al eentje weg. Ja. Maar, uh, ja. Waarschijnlijk als er, voor, als er, voor, als er voor opvolger er zit of zo. Uh, <lacht> dan ga jij dat maar doen? Ja, het is, maar het is wel apart dat ze er dat inderdaad zo lang over gaan. ...gaan uh, doen om dat terug te, terug te draaien. Ja, en je vraagt je toch af... ...wat er moet gebeuren, want er zijn een heleboel landen... Ja, ...bij Italië zag je het al... ...als ze even stoppen met op die printknop drukken... ...om die obligatie op te kopen... ...dan zakt, dan zakt die, uh, de waarde van die obligaties... ...gelijk terug naar ja, de, de status... Ja, iets van die realistische... ...ja, realistische prijs terug, ja. <laughs> Dus uh, ja, ik, het, het is gewoon niet sterk genoeg... ...om dat, om dat te gaan doen, dus... Uh, ja, ik ben benieuwd hoe je dat eigenlijk gaat pakken. En in Amerika heb je natuurlijk hetzelfde probleem, wat we vorige keer ook al uh, over gehad hebben. En dat ze daar natuurlijk uh, tegelijk. Uh, de Fed wil niet meer die schulden opkopen. En uh, uh, ze, um, uh, hoe heet het zo? Uh, ja, dat moet ergens vandaan komen. Hè. Dus. Uh... Uiteindelijk zullen ze toch wel geld moeten gaan bijdrukken en, uh, of, uh, of het hele, ge of het hele, stort, het hele gebeuren stort in. Ja, je en, kan uh... natuurlijk ook hebben dat als ze, wat meestal het geval was, ook, je drukt een heleboel geld, dan gaan de die aandelenkoersen of, of er gaat iets in een bubbel komen. En als, dan de, als ze dan de geld verkrappen en, en de, de prijzen van dingen zakken weer in, die, die crashen dan, dan gaat dat geld meestal toe naar, naar veilige staatsobligaties. Dus wat en een nog... uh, dollar, sowieso. Ja, maar dan, dan krijgen zij dus, dankzij zo'n crash, krijgen ze, krijgt de overheid nog een, uh, een meevallertje. Ja, dus er wordt nog een heleboel geld geperst in wat dan veilige bezittingen worden genoemd. En dat zijn staatsobligaties. Dus, uh, ja, ja, dus dat... in eerste instantie pakt dat helemaal niet negatief uit voor ze. Ja, Ze offeren eigenlijk de aandelenmarkten dan op om, om goedkoop te kunnen lenen nog. En de, ja, dat ja. hebben ze dan ook nodig om, om de volgende aankoopronde weer te doen. Ja, en dan, en dan kopen ze met die lage rente, kopen ze weer die... Uh, ja, kopen ze die deel, dat, best, kopen ze al die, al die in elkaar gezakte bedrijven op. En dan herhaalt het uh, geintje zich om het aan het eind weer te, te verkopen. Hm. Als ze geldpers weer aan hebben gezet. Maar ja, wat denk je dat op een gegeven moment, als, we, als we, oh, er gaat nu een crash komen. Als we, nu, als we nu echt stoppen, als we nu niet weer geld gaan drukken, dan komt er een crash. Dan gaan ze toch drukken? Of, of denk je dat ze het gewoon laten gebeuren dan? Als ze echt denken van, nou, als we nu niet op die knop gaan drukken en, morgen, en we nu weer beginnen met geld drukken, dan is morgen is stok de beurs in. Dan gaan ze, dan gaan ze toch gewoon weer geld bijdrukken? Dan denken ze toch altijd, nou, dan, zien we, dan zien we volgende week waar weer verder. Ja, maar ze dan hebben ze, nooit bewijs, denk jij dat, bewijs dat, dat morgen de beurs gaat van. in, uh, dat, dat, dat morgen dat nee, moment komt. als, stomt, als de... ze dat echt denken. Ja. Dus, wat denk jij dat ze dat dan laten gebeuren om inderdaad dan via... Uh, He, dus met, via, via die gewoon staatsobligaties uh, dat mensen dat gaan kopen. Dat ze die uitgeven en dat ze dan dat al goedkoop op kunnen kopen. Of denk je dat ze dat toch dan niet op een, uh, Want in principe, die FED en de ECB... Dat zijn niet geen politici die daar uh, zeg maar worden, die moeten worden herkozen. Dus nee, nou, ook... je zag het bij 9-11 eigenlijk. Toen die, uh, ja, die, die, die vliegtuigen in die gebouwen vlogen... Toen verwachtte men een enorme koersdaling. En dan zei de centrale bank inderdaad... Wij staan gereed met zoveel triljard aan, uh, aan geld. Ja, dus dan zitten ze dat wel al te, ja, te, te masseren. Maar over het algemeen is het nu toe altijd geweest. Want je kan, je kan nooit zeggen van, uh, nou dit is de grens, hierbij, hierbij breekt de zaak. Dus ze gaan nee, altijd, dat door altijd door tot, uh, ja, tot er iets misgaat. En dan wordt er iets geofferd. De voorste Lehman Brothers of zo, Bear Sterns wordt dan opgeofferd. Uh, en ja, ze gaan inderdaad wel gelijk vol in de geldpers. Maar dan zie je nog, dan duurt het vaak nog tien jaar voordat je weer terug bent op het oude niveau... ...voor de aandelenmarkt Maar ik heb wel begrepen dat als het nu weer instort... ...dat het niet de huizenmarkt is of de aandelenmarkt... Of, ...maar dat het ook de landen ja, zelf zijn die... Maar. ...de landen zelf die, die dan failliet gaan. Ja, landen failliet gaan. Ja, je kunt natuurlijk altijd zeggen... ...als zolang je een centrale bank hebt... ...dan zal je formeel nooit failliet gaan. Nee, maar dat bedoel ik dus dat je dan echt... Richting hyperinflatie gaan. Maar ik bedoel, het is niet zo, dat het, niet, niet uh, uh, het zijn nu niet meer uh, gewoon de onderdelen van de economie, maar gewoon de, uh, de landen die zelf niet meer aan hun eigen plichting kunnen doen. Dus dan kunnen ze ook die banken niet meer redden en de aandelen niet meer opkopen en zo, omdat ze gewoon zelf uh, niks meer hebben. En dan moeten ze inderdaad een enorme berg gaan drukken. Dan, uh, wat jij zegt, dat ze zeggen, we staan garant voor. Met al die fondsen van een, zoveel triljoen en uh, zoveel biljoen? En, uh, en dan, uh, dan blaas je gewoon dus de euro en of de dollar op. Ja, maar dat zal ook weer in schuld gecreëerd worden. Dus dan zal er altijd bij zeggen, ja, we creëren zoveel triljoen schuld om in te grijpen. Maar uh, die, uiteindelijk gaan we die weer aflossen, net zoals we nu gedaan hebben. Dus dan is het blijft het altijd de vraag: is er nou permanent geld bijgekomen of is het alleen maar tijdelijk. En wordt het straks weer allemaal teruggedraaid, eh, wordt die balans weer teruggeschroefd. Maar ja, eigenlijk weet iedereen, je kan die balans niet terugschroeven, want dan, ja, dan valt het inderdaad wel weer gelijk in elkaar. Ja, jij zegt weet het, dat weet iedereen, maar is dat wel zo? Uh, bedoel, de mensen uh, die overal het ja. geld gaan bij die banken, dat zijn niet allemaal Oostenrijkse uh, maar natuurlijk. Nee, maar ik vermoed wel dat ze. Ik het denk toch natuurlijk... wel nou, als de economie dan dadelijk weer goed draait, dan, uh, dan groeien we er weer uit. Ja, maar het is, het is denk ik wel zo, als jij uh, een paar triljard erbij jongt om al dingen. Uh, ...op te kopen die, die anders zouden zijn gefaald. zoals Fannie Mae of Freddie Mac of zo, dat soort dingen. Ja. En je gaat dan zeggen, nou het gaat nou wel weer goed, ik ga ze weer verkopen. Ja, in principe zit je precies op dezelfde situatie dan waar je mee begonnen was. Ja. Dus ja, ja, ik denk wel dat ze... Een kwestie van goed timen dan. Ja, ik denk wel dat ze doorhebben dat dat, dat uh, slechte gevolgen gaat, gaat hebben. Maar... Ja, de ja, mensen ja. bij de ECB zouden we wel, maar ik bedoel, de gemiddelde persoon die voor een bank werkt en die geld van mensen investeert. Oh nee, maar die heeft niet eens door waar geld vandaan komt. Nee, precies. Dus, uh, ja, dus uh, die kopen gewoon op de kop en zo. Je zou zeggen dat de markt het op een gegeven moment wel door moet krijgen, dit trucje. En dat is, je, maar het dat gaat, gaat al heel lang zo. Dat zie je natuurlijk al, dat mensen enorm zitten te kijken naar wat die centrale bankiers zeggen. Want, want dat is heel erg leidend. Als die, die, die woorden, die zinnen worden helemaal uit elkaar geplukt. Van zit daar een, ja. een woordje zus. Of betekent het iets, is dat iets? Op doof, een worden als, als een klompje groter van een dat Ja, precies. Ja. Want ze, ze, ja, daar hangt alles van af. En de, de markt weet gewoon dat de, de, de koers van de hele markt afhangt van of ze. Ja, makkelijk qua geldverruiming zijn of moeilijk. En dat is natuurlijk iets wat al nooit uh, zou kunnen gebeuren in de vrije markt. Of nooit zo. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen in de vrije markt dat je een heel groot bedrijf hebt. En dat die een beslissing neemt dat dat invloed heeft. Maar niet op de hele economie. He, dat is dan, dan voor een deel, maar dat het zo mogelijk zou kunnen zijn dat één iemand met een bepaalde zin uitbreken op tv de hele economie kan laten instorten. Dat is natuurlijk al een indicatie dat het een kaarthuis is. Ja, dat, ja. Zou dat zou dat niet uh, kunnen gebeuren. En trouwens, je zou ook kunnen zeggen op een weeggatje leggen als een stapel bolivars in plaats van een popiegatje. <laughs> Want op een gegeven moment wordt het te veel werk om het allemaal te tellen. Dus dan wegen ze het maar. Net als Escobar. Uh, ja, ik heb hier nog een berichtje van jou zitten Dennis. Over uh, Domino's Pizza's. Ja, de, de wegen uh, die gaan... Uh, Hoe op Wild Roads? Wie, gaan, wie, wie bouwt dan wegen als we geen overheid hebben? Nou, we hebben nu het antwoord. Ja, Domino's Pizza. Domino's Pizza. Ja. Ja, ja, nou, ja wat, ik, wat ik wel raar is, dat is mensen vragen van ja, wie er de boot aan de wegen? Ja, het is alsof zeg maar, niemand kan bedenken van nou ik ben nu hier, er is iemand anders één kilometer verderop. Ik wil daar graag naartoe. Misschien is het handig als we daar een soort plat ding maken waar je dan overheen kan. Met een uh, looppunt of een, met een soort uh, voertuig. maar we hebben Mark Rutte niet, dus ja, dat kan dat niet. <laughs> Het wiel is al heel lang uitgevonden. Het wiel is rond. Maar dat daar dan een plat oppervlakte bij hoort. Daar heb je echt de ja. overheid bij nodig. De... Die moet het plat oppervlak opnieuw uitvinden. Zeg maar. Ja, ja dus, maar ja, de wegen zijn zo slecht. Met allemaal potholes hè, van, die, van die gaten. En uh, Domino's Pizza die, die vult het op. En zet zetten dan natuurlijk een, een, een logootje bij. Of een bordje van dat zij het hebben gedaan. Leuke PR. Het gaat hier ook viral. Maar ik hoorde nu al wel socialisten hierover klagen. Want uh, die zeggen dat dit gewoon... Uh, ja, een teken is dat het kapitalisme uh, helemaal faalt. Omdat uh, ja. Ja, uh, zo, uh, de, dat de overheid niet genoeg geld heeft om, uh, om dit allemaal te doen. En dat we nu dus afhankelijk worden van private bedrijven. En uh, uh, dat het helemaal eigenlijk fout bol is. Dat het een soort van verkapte privatisering van de wegen. Wat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Want alleen de overheid kan dat. Ja. Dus, uh, heel, uh, ja, als je hier nog een negatieve spin aan wil geven. En dan niet alleen een negatieve spin. Maar een negatieve spin over de vrije markt. Nou, dan uh, weet ik het ook niet meer. Dan... Uh, zijn we uitgebraad met iemand die dat vliegt echt. Ja, het probleem was geloof ik ook dat die brommertjes met die pizza's, dat die, die, dat die wegen dan stuk gaan. Of dat die brommertjes gaan. Hè? Die rijden zo in zo'n pothol en dan vliegt die hele bezorger over de stuur heen en uh, pizza. Ja, heen ze, ze zullen het niet uit liefdadigheid doen. Dat, uh, ja. Maar dat hoeft ook niet. Ik bedoel, uh, als er weggemaakt wordt, wordt er weggemaakt. Dus uh, ja, fijn toch? Ja, ook het hele idee, dat hoor je vaak. Ja, die kunnen zich dan ook niet voorstellen. Er wordt ergens een winkelcentrum gebouwd. Maar er ligt geen weg naartoe. Maar er zijn nog steeds mensen die, uh, die, die er kapitaal voor neerleggen om een winkelcentrum te bouwen zonder dat het te bereiken is. En er zijn ook verhuurders die, die zeggen, nou, uh, ik, ja, maar kan ik kan er niet komen, maar uh, schrijf mij maar in. <laughs> dat is ook uh, een heel raar idee. Ja. Dat uh, ja, daar ook helemaal niet over nagedacht wordt. Van, uh, dat ze gewoon eerst bouwen ze dat ding en dan ga jij daar een winkel openen en dan ga je zeggen van oh shit ik, er komt niemand naar mijn winkel toe want ik sta midden in de midden van de woestijn weet je wat we moeten doen we moeten een overheid opzetten want uh, dan kunnen we vervolgens kunnen we gaan stemmen en dan kunnen we een minister aanstellen en dan uh, vervolgens kan die beslissen hoe we de infrastructuur gaan regelen want... Ja, ik kan niet gewoon, uh, voordat ik een winkelcentrum ga neerleggen, denken van, oh, daar moeten mensen naartoe. Dus dan moet ik een soort zorgen dat ik de grond daar koop, dat ik een beetje asfalt neerleg. Dat er ook daadwerkelijk, wat ik bedoel, dus er zijn natuurlijk al heel veel private wegen en parkeerterreinen. En, ja. Ja, en dat is ook met woningen zo, hè. Dat, dat, dat, ja, maar je hebt de overheid nodig voor riolering, want anders dan heb je geen riolering. Probeer je eens voor te stellen... Dat, uh, ja, een aannemer hebben En dan staat er zo'n groot bord van uh, nieuwbouwproject gestart. Wees er snel bij. En dan rijden er naartoe. En dan, uh, ja. Uh, ja. ja, dit huis heeft, uh, heeft, heeft uh, alleen geen toilet. Want er uh, ja. is geen, geen rioleren om het af te voeren. Maar uh, legt u gerust die twee ton neer. Uh, ja. Dat uh, komt, komt het komt goed, best komt goed. Ja. Best in orde. Maar ja, ja. regelen wel wat. Ja. Moet je zelf een chemisch toiletje regelen ofzo. Ja, misschien is er nog wel Alibo voor te vinden. ...voor een laag prijsje, maar over het algemeen zullen mensen zeggen van... ...ja, ik wil een huis kopen als er uh, ook een realisering is. Ja, en dan ook nogal dat ze altijd zeggen van... ...ja, maar hoe dat dan met de betaling? En dat is veel te ingewikkeld, want dan moet je allemaal tolpoortjes en zo. Nou, ik denk als jij gewoon een weg bouwt van de ene stad naar de andere... ...waar dus dan geen weg is, hè, want anders hoef je hem niet aan te leggen. En uh, dat jij gewoon denkt van nou, uh, en dan vervolgens uh, om de zoveel kilometer... Bouw je, bouw, zeg maar, uh, koop je, heb je een stukje terrein. En dan uh, kan je zeggen van nou McDonald's wil jij een... Uh, ik ga een weg wegbouwen waar elke dag uh, 30.000 mensen langs rijden. Of 300.000. En dan willen jullie daar op een A-locatie halverwege die weg een restaurant neerzetten. Dat kan en dat kost dan zoveel geld. Moet jij elke dag zoveel geld betalen en dan mag jij daar je restaurant neerzetten. En dan uh, weet je wel net als dat jij zeg maar een, een treinstation kan bouwen en een trein kan aanleggen. En dan op dat treinstation heb je allemaal winkels en uh, horeca. En uh, dan vervolgens uh omdat die mensen daar allemaal langskomen... is dat een A-locatie. En uh, dus kan je daar heel veel geld voor vragen... voor het verhuren van die, uh, die winkels... en die horeca gelegenheden. En dus kan je op die manier al heel veel geld verdienen. De NS verdient bakken met geld aan... Uh, aan al die winkels en zo op het station. En ja. hey, dat NS een heel efficiënt bedrijf zou zijn... dat ze uh, je gratis met de trein zouden kunnen laten reizen... en dat ze alleen nog genoeg binnenhalen... door al die andere dingen die ze erbij doen. En misschien dat ze in de trein nog dingen zouden kunnen verkopen. Van als dat er gewoon een echt bedrijf zou zijn... die heel efficiënt en goed zou worden... dan denk ik... dat dat ze dat zo efficiënt zouden kunnen inrichten. En zoveel geld zouden kunnen verdienen met al die andere zaken. Want als jij natuurlijk de trein dan gratis maakt. Dan gaan er nog meer mensen bij de treinen, En dus levert dat vast goed nog meer op. Die winkels zelf en zo. Die zijn, die, dat is niet. Uh, ze huren die ruimtes niet. Hè. Dat is toch ook uh, allemaal. Die, die bijvoorbeeld de AHA to go. Dat is niet van ahol, Maar dat is gewoon van, uh, van de NS. Ja, ja, ja, dat is van. Uh, nou, het, uh, het ja, dat heeft, die is alweer van naam veranderd. Ja, dat heet niet meer zo. Ja, hij heeft weer een andere naam inderdaad. Ja, ja. Maar het is, het is allemaal onderverdeeld in allerlei subbedrijfjes. En NS vastgoed is vast goed degene die er alles aan verdient. Maar die ook bijvoorbeeld dat enorme... je ja, woont in Rotterdam, dat enorme glazen ding naast het station. Zit op het uh, terrein van NS. En die uh, verdienen ja. onwijs veel geld weer daaraan. Dus, ja. Ja, dat is ook maar raar met die snelwegen en die benzinestations. Normaal zou je verwachten dat op een concentratie bij wegen die, uh, ja, die heel vol zijn... Uh, of heel, waar heel veel volk langs komt, dat daar de benzine lager is, uh, prijzen lager zijn, omdat de omzet enorm groot is. Dus uh, ze hebben daar efficiëntievoordelen van zo'n enorme verkeersstroom. Maar in de praktijk zijn ze juist duurder, bij, omdat de overheid natuurlijk naast die wegen enorme uh, prijzen rekent. Maar zou dat niet om... zonder overheid ook gebeuren, omdat er gewoon daar meer vraag uh, naar is? Uh, dat, dus, vraag de dat, dat je dus meer huur kan vragen, net als dat zeg maar als jij een winkel wil openen, uh, of een restaurant. En je wil een pand huren op een A-locatie, dat het dan duurder is dan een B-locatie. En dat je dus meer moet vragen voor je producten. Ja, bij, een, bij een weg kan je natuurlijk onder 10 meter een benzinestation neerzetten. Dus als, als er een benzinestation komt te zitten die een enorme winstmarge heeft, ja. dan verwacht ik dat er 100 meter verder nog een, win, eh, een benzinestation komt te zitten bij, in een vrije markt. En dan ja, wordt de winstmarge goed, ja. iets lager. En dan, ja, eh, bedoel, er zijn een heleboel A-locaties langs de grote weg. Ja, net als dat jij wel een walmart in kan zetten met heel lage prijzen op een plek waar heel veel mensen komen. Maar niet ergens in de middle of nowhere in een klein dorpje waar maar uh, 500 mensen wonen. Omdat ja, het gewoon dat qua is... schaal niet uh, te doen is. Dat is het dus raar bij een benzinstation: dat je nou goedkopere benzine hebt in kleine plaatsjes dan langs grote wegen. Ja, ja maar dat komt ook omdat die tekstjes ons verdienen niks aan de benzine. Uh, ja. Die verdienen alleen aan al die andere dingen die ze doen, want de benzine dat gaat allemaal naar de staat. Ja. Ja, maar plus dat er niet zo, zoveel vraag is niet naar. Het is niet efficiënt om, om de, zoveel meter. Dus dan, ja, dat past zich op elkaar. Nee, maar, aan, maar en dan, dan, uh... Ja, maar dan krijg je natuurlijk gewoon de marktwerking gaat daar naar een optimum zoeken. Maar ja, precies, ik denk ja. ook niet dat de wegen, het, wegenbedrijven dat, die dat heel laag gaan houden. Want zo'n zo wegenbedrijf kan ook wel zeggen van, nou, ik heb een, een weg en die wil ik enorm populair maken. Want ik vang, ik vang abonnementsgeld van mijn uh, mensen. En dan ga ik er één benzinestation zetten. Dat op zich wel heel vervelend is. Want dan, uh, dan ga je 300 kilometer rijden. En dan uh, zit er maar één benzinestation. Met, met, en die vraagt heel veel geld. En, en uh, die kunnen een, een, een hele hoge prijs rekenen. Ja, dan, dan krijgt de... De klant niet een echte fijne customer experience. want dat, dat zie je ook bij... Uh, ja, Albert Heijn die geeft ook gratis kopjes koffie. Je wil, je wil eigenlijk... Dat, om veel mensen te trekken wil je een beetje redelijke prijs hebben. Dus zij zullen maar daar... Ik denk, ik denk dat de redelijke prijs nul is. En dat je helemaal geen abonnement verkopen. dat je uh, gewoon probeert zoveel mogelijk mensen op je weg te krijgen. En dan door middel van winkels, horeca, tankstations, reclame op de weg. Uh, dat je op die manier geld probeert uh, te verdienen. Oh, dat kan ook, ja. ja. Uh, lijkt mij logischer dan... Uh... En dat je misschien bijvoorbeeld wel extra betaalt voor een weg uh, die sneller is zonder file. Ah, in uh, de fall, ik denk dat de markt naar een goed compromis zoekt. Voor, uh, ja, ja. En, en, en een goed compromis dat je en waar je files hebt en dat het niet te duur is. En dat je op een afstanden afstand de benzine hebt staan. En dat de prijs niet te hoog is. En dat ze, ja, dat, niet dat ze, dat ze ergens op een sneaky manier enorm veel kosten draait of winst eruit trekken. Want ja, ja in een vrije markt heb je competities. Dus je kan ook via een andere weg rijden. Ja, ja net als je Ryanair hebt in de KLM en de maar dat je bij Ryanair allemaal reclame hebt overal en dat ze de veiligheidsinstructies met door de stewardess laten doen in plaats van uh, uh, op de schermen. En uh, dat ze gewoon uh, allerlei dingen bezuinigen en dat je moet extra bijbetalen voor dingen. Dat kan je natuurlijk met wegen ook hebben, dat de ene weg... Uh, is wat drukker dan de andere, maar die is goedkoper. En daar hangt de reclame langs de weg. En bij de andere dan uh, ja die gaat, uh, die gaat wat sneller. Of uh, ja, het asfalt is wat, wat, uh, wordt elk uh, oh, jaar vernieuwd in plaats van elke drie jaar, weet ik veel. Uh. En uh, uh, er zijn misschien meer tankstations. Ja, dat is wel allemaal mooi gezegd, maar uh, dan wordt er in één keer de vliegende auto uh, op de markt gebracht. <laughs> ja. We, we don't need roads. <laughs> <laughs> ja, maar jongens, um, ja, nee, goed, gaan we verder naar de, de volgende berichten toe. Ik heb hier, we hebben nog maar twee berichten. Namelijk, uh, eentje gaat over GroenLinks, en de andere gaat over uh, een uh, boekrecensie uh, bij uh, de Schrijfsteen van de Geest, het NRC. En ja, die gaan zich uh, buigen over een boek van uh, Willem Middelkoop. Maar we gaan eerst even naar GroenLinks. Uh, ja, onze volksvertegenwoordigers, die, uh, die gaan nou ook in de podcast zitten. Ja, het uh, gaat hier om Friends of Europe. Um, um, Jesse Klaver, I'm proud to be left. I'm proud to be green and I'm proud to be European, zegt Jesse Klaver. Leader of GroenLinks and European Young Leader is the first guest on leading views our new podcast. Ja, ik vind het wel apart, dat, ik kan me voorstellen dat ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren naar een podcast voor hun nieuwsvoorzieningen en ook voor vermaak. Omdat het een makkelijke uh, vorm is van, ja, je zit in de auto of de fiets of zo en je luistert gewoon wat. Uh, uh, maar het is ook de inhoud van podcasts, is dus over het algemeen ook wat rebelser en tegendraadser en bijzonderder en nicheachtiger dan ja, van de mainstream media die elkaar allemaal nakakelen. Daar zie je dat, die is er klaar voor, die denkt van, oh ja, het probleem is niet de inhoud, maar het is het medium. Dus ik ga ook aan een podcast meedoen. Zoals ik denk, ja, als je natuurlijk een podcast maakt met de eu propaganda denk ik niet dat daar nou heel veel animo naar bestaat, om bestaat, naar te luisteren, want dat hoor je overal al. Dus, ja, ja. ja, maar aan de andere kant, kijk, er zijn mensen die nog steeds naar de wereld draaien doorkijken. En Ginek. Uh, en ja. Pauw, en uh, ja. Ja, dat zal wel blijven, denk ik ook, want... Uh, ja, dat zijn dus mensen die steeds ouder worden en dat dus mensen die in krant lezen, dat zie je toch ook wel uh, yeah, dat, dat wordt steeds minder. Omdat yeah, het is een beetje een. Ja, yeah, je moet wachten tot ze allemaal dood zijn eigenlijk. En dan, uh, of postzegels verzamelen of zo. Dat zijn wel oude mensen, dat wordt steeds uh, minder. <laughs> nou ja, ik, ik, ik kom nog wel eens bij. Uh... Mensen over de vloer en die, die ja, die zijn zo, nog steeds zo geïndroctineerd door de massamedia, weet je wel. Ik ben eigenlijk daaruit gegaan. En dan zie je ja, oude vrienden die zijn er nog steeds aan blijven hangen. Die kijken nog steeds naar de wereld eruit door. En ja, ik, ik zie sommige van hen nog echt zo gek zijn dat ze ook nog uh, zo'n podcast gaan downloaden van Jesse Klaver, weet je wel. Want ja, ik ben van die tv losgeweekt, maar hun niets. Die zijn gewoon daarin meegegaan. We waren vrienden vroeger. En af en toe zoek je ze nog op, weet je wel. En dan zie je van: oh, oké, okay. die zitten nog steeds va vastgeplakt aan dat beeldbuisje. Ja. Uh, ja. Ja. En die geloven al de ja. bullshit, weet je wel. En die, die lezen die krant iedere dag. En die geloven niet uh, daarin, weet je wel. Ja, ja het, is, het is heel vreemd. Ook als je alweer. Je ik kijk al tijden niet meer naar het journaal. Maar dan kom je wel bij iemand. En dan kijk je naar het journaal. En dan. Ja, is het, is, is, dat is net iets als. geen thema. ...geen suiker meer in je thee doen voor jaren... ...en dan opeens weer suiker hebben. Dan denk je, getper, dit, dit, wat is dit nou? Dat is uh, het, het, het, het journaal ook. Ik kan niet voorstellen dat er mensen zijn... Die, die, daar, uh, ...die dat serieus nemen. Dit is hoe wij willen dat jij over de zaken denkt. Ja, moet jij kijken? Ik luister dan naar omdat ik natuurlijk... Uh... ...inhoud heb, nodig heb voor dit programma, maar... <laughs> ja, uh, dat is ook Maar ik, ik, je, ik pak de mainstream media eigenlijk al aan als een soort drol... ...met van die soort plastic handschoenen <laughs> en een knijper op mijn neus... ...en dan ja, haal je daar wat dingetjes uit op, uh, om, uh, om over te praten bij Vrijheid Radio. Maar dat is het ook. Ik heb dit inderdaad op de radio gehoord op mijn werk. Toen waren zelfs de mensen van de nogal linkse uh, publieke omroep... ...waar ik naar luisterde, die waren ook hier al een beetje lacherig. En ja, lacherig vooral over van... ...waarom zou hier iemand naar luisteren, weet je wel? Ja, zoals die hadden, waren al een beetje sceptisch over. Dus ik verwacht niet echt dat het een succes zou zijn. Maar ja, de Nederlandse Justin Trudeau, hoe heet het? Ja, zoals ze... ...die is de klaar voor het beste kunnen omschrijven. Die zal natuurlijk ook wel weer een fanclub hebben... Dus, uh, ja, nou, ja Er zullen, uh, zullen wel mensen naar luisteren, maar ja, ik, uh, ik denk toch niet dat ze dit gaan veroveren. Maar uh, misschien is over een paar jaar zijn de podcast ook allemaal propaganda. Ja, ik ja. ja, vraag me af of uh, er nog meer politici zijn die denken van nou, dit werkte zo goed voor Jesse, dan zal het ook goed werken voor mij. En dan komt ja. uh, Ivo op Stelten met een podcast of zo. Ja. <laughs> nou, alleen het idee al, dat je, nou ik ben benieuwd wat uh, Frans Timmermans gaat zeggen. Ik wil daar Frans Timmermans een podcast luisteren. Ja, ik denk het niet. Ja. Ja, wij niet natuurlijk, maar uh, ja, de geïndroctineerde slaaf misschien wel. Ja, maar dat is ook alleen maar, dan gaan ze voor zo'n katheter staan, die politie, en er staat er een heleboel pers voor met fotografen en zo. Ik heb ook niet het idee dat die pers er nou staat omdat, omdat nou de mensen erom vragen om dat soort nieuws. Wat er wat een of andere de politicus zegt. Maar meer omdat ja, ze gewoon makkelijk nieuws kunnen vergaren daar. En uh, ja, ze kunnen hun kranten ermee volplempen. Ik, ik heb niet het idee. De, kijk, iets als voetbal, daar kijken mensen gewoon graag naar. Daar, daar wordt ook flink geld voor neergeteld. Maar ja, dingen wat een politicus zegt. Nee, misschien... Uh, Projecteer ik mezelf te veel op de rest van de bevolking. Nee. Misschien dat ze allemaal saal naar uh, opstelt, de op Stelte Frans Timmermans uh, podcast gaan luisteren. Nou, ik heb een, een vriend van mij gehad, die is een journalist geweest. En die, is, uh, die heeft wel onder andere NRC en uh, nog een paar kranten gewerkt. Maar ja, die moest uh, vooral showbiz doen. <laughs> en die, is, uh, de, de, die was het zo zat dat hij er ook echt mee gestopt is. Ja, die zei van ja, moet je naar allerlei uh, achter de schermen moet je he vaak heel lang wachten en, en, en vragen stellen die al uh, voorgekookt zijn. En uh, ja, die had er ook totaal geen zin meer in. Maar die uh, is ja goed, nou, nee, dit, dit knip ik eruit. Ja, uh. ja het is een uh, moeilijk inderdaad celebrity nieuws waarom je dat, waarom mensen dat bekijken? Toch zijn heel veel mensen die dat bekijken dus. Nou, misschien ook niet goed kan inschatten. Ja, en dan, goed, dan gaan we van de GroenLinks gaan we naar uh, iemand die waarschijnlijk wel een goed beluisterde podcast heeft. Ik, ik weet niet of hij überhaupt een podcast heeft hoor, Willem Middelkoop, weet je dat? Uh, nee, weet ik niet eigenlijk. Nou, ik volg hem wel op Twitter toevallig, maar uh, ja, ik uh, zou het zelf ook niet weten. Maar goed, uh, Willem Middelkoop is ook binnen Libertarische kringen wel een beetje bekend. Hè? Maar hij, zit, uh, hij zit, zit niet echt in Libertarische hoek, toch of wel? Nou ja, hij zit er... Wel tegenaan uh, en uh, ik ben wel vaak in die hoek. Maar hij neigt ook erg naar uh, Conspiracy en daar gaat dit artikel ook over. Het is een uh, artikel in de NRC. Ja, het gaat over een boek dat uh, Willem Middenkoop geschreven heeft. Nou, uh, dat boek heet Patronen van Bedrog. En deze socioloog, politiek socioloog aan de Universiteit van Bonn, die gaat dat, uh, ja, beschouwen dat boek. En uh, hij gaat het ja. helemaal afkraken eigenlijk. En, en, maar de manier waarop het gaat vind ik wel interessant. Uh. Want dan staat daar hier, Amerikaanse zelfhulpoers beweren vaak dat je rijk wordt van een positieve houding. Maar onze eigen middelkoop toont aan dat doemdenkerij ook lucratief kan zijn. Dan ga je gelijk al in de eerste zin ga je gelijk al zeggen, nou het is een doemdenker. Dat, uh, ik, ik ga het gaat er niet om of hij uh, gelijk heeft of niet. Nee, het is gewoon een doemdenker. Of dat klopt, maakt allemaal niet uit. Ik zet me gewoon gelijk neer als een doemdenker. En dan zeg je, zegt hij verder van, uh, uh, ja, niets is wat het lijkt. Wij, gewone, leuke, lieve mensen, blijken te worden bedrogen door een samenzwerende elite. die op gecoördineerde wijze allerlei duivelse plannetjes uitvoert. maar dat toch altijd weer weet te verhullen voor de groengelobige massa. Ja, daar, daar, daar zit ook helemaal. Het is, het is alleen maar uh, ja, psychologiseren, doet hij. Hij, zegt, hij, gaat, hij gaat nergens uh, feiten onderuit halen of zeggen: van nou dat klopt niet. Dat, dat, dat durft hij niet, want hij voelt kennelijk wel aan dat ja, de meeste van die dingen wel goed zijn onderzocht. Hij, hij kan het zo niet aanvallen, hij kan het niet op feiten aanvallen, denk ik. Tenminste, dat doet hij in ieder geval niet in dit artikel. En dan staat er ook ten favore van de beginnende complot, complotlezer. Dus je hoort ja, degene die dat boek koopt, dat is een complotlezer. Nou, het is niet iemand die geïnteresseerd is in informatie of wil horen van wat heeft iemand voor een andere kijk op. Nee, het is een complotlezer. Hebben de auteurs de kochten van het internet uitgebarst? De belangrijkste samenwerkers bij de CIA, de Bush-familie-project, For American Sensory en zeer geheime genootschap Skul en bones. Ja, inderdaad, die studentenvereniging op Yale. En uh, dat zegt hij, terreuraanslagen. En hij noemt een heleboel van die dingen op. En dan zegt hij aan het eind: uh, Wist u dat George Bush ver voor zijn presidentschap werkzaam was voor de CIA in Dallas? Op de dag waarop president Kennedy daar werd vermoord? En dan, tja. Tja, eindigt hij dan mee. Hij zegt niet van, ja, George Bush werkte daar niet... Uh, bij de CIA in Dallas... op de dag van de moord van Kennedy. Uh, of hij zegt, uh, hij zegt niet van, nou, het was helemaal niet in Dallas... of het was niet voor de CIA... of uh, het was een andere tijdstip. Of, uh, dat zegt hij allemaal niet. Hij noemt gewoon een hele lijst van die... van die samenzweringen op. En dan zegt hij aan het eind... tja, maar hij, hij, gaat het, hij gaat niet zeggen van... Ja, dat klopt niet of zo. Uh, maar hij, hij doet een karaktermoord. Dat is het, weer het artikel. En, uh, hij zegt hier, en dan gaat hij belachelijk maken. Gek genoeg duikt het monster van Loch Ness nergens op in het verhaal. Terwijl uh, er van zijn, uh, zijn bestaan keihard bewijs is. Ja, dan gaat hij, lijkt het monster van Loch Ness erbij, waarvan iedereen weet, ja, dat, is, dat, is, dat is belachelijk. En dan zegt hij, wel uh, onthoofd. ...onthuld hoofdstuk 4, Bush. Bush... Nazi, Goud en de BAS. Het bestaan van geldtransacties... ...tussen nazi's, de Bush-familie en de Skull Bone. Ik vermoed dat die transacties... ...via Middelkoop's webshop liepen. Naja, dat is ook weer een beetje belachelijk maken... ...zonder te ontkennen... Uh, ...dat dit gebeurd is. Dat, uh, dat inderdaad uh, Bush... Uh, de nazi's uh, gefund heeft. Uh, Grandpa Bush is dat. Ja, ik bedoel de Henry Ford ook. Ik bedoel, uh, Standard Oil hebben we ook zaken gedaan met de nazi's. Ja. Uh, yeah. Dus uh, hij haalt niks van de feiten onderuit. Hij zegt alleen maar, hij maar, zegt, uh, die transacties zijn zeker via middelkoopse middelkoopse webshop uh, gelopen. Maar zeg nou eens eerlijk, zou ik tegen deze schrijver zeggen, geloof je nou dat dat gebeurd is of niet? Is het nou domme samenzwering die niet klopt of is het juist? Want dan kan je iemand erop aanpakken. Hè? Dan zeggen we, oké, okay, als het niet juist is, hier zijn de bewijzen. Tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Wat heb je nu te zeggen? Nee, dat doet hij niet. Hij kan nooit, als je er met een bewijzen komt, zegt hij van, ja, ik, nooit, ik heb nooit gezegd dat het niet waar was. En dat, en dat is een laffe manier, manier van kritiek te geven. En dan gaat hij verder de boosaardige krachten bundelen zich tot een diepsteep. Nou, spannende term hoor. Klinkt beter dan bijvoorbeeld elite -netwerk in en ambtenarij. Dus dan zegt ja, hij dat is niet De term is niet goed. Het is uh, een sensationele uh, term. Dat mag niet, dat niet. En uh, ja, hij, hij denkt, hij zegt al van uh, ja, uh, ze schrijven de auteur allerlei maatschappelijke historische bewegingen in de westerse wereld toen aan één schimmige groep met wereldveroveringsplan. Ik heb een ideetje, we leven in een complexere wereldmaatschappij waarin iets niets een grotere grote bestuur, besturingsmacht heeft. Zeker niet over het geheel. En hij noemt dat dan... Dat, uh, ...dat deze mensen, de schrijvers van het boek... ...die proberen complexiteit weg te denken. Dus ze proberen de zaken te versimpelen. En dat is heel raar al, dat, want als dat zijn conclusie is... ...dat ze dingen proberen te versimpelen... ...dan klopt dat niet met zijn andere bewering... ...dat ze allemaal ingewikkelde complottheorieën verzinnen. Want dat zijn hele, hele uh, ja, om, veelomvattende complexe theorieën. En hij zegt juist, zie je dat, dat ze ja dat ze dat uh, simpel proberen te maken zij, eigenlijk is het complot op. nog ingewikkelder zij vindt het uh, ja. eigenlijk van ja. Ja, ja, ja, het is niet zo simpel als dat jullie denken hè. het complot is, het is nog ja. ingewikkelder nog ingewikkelder <laughs> ja, ja. Maar, maar jullie denken te simpel. Ja. En, uh, ja, dan zegt hij. Ik heb trouwens donkergroen vermoeden dat de auteur stiekem bij die reptielen samenswering horen. En de verwijzing, daar is er al alleen gebruik om de aandacht af te leiden. Dus ik uh, re referentie naar een eerdere quote. Daar komen die reptielen erbij. En ja, dan gaat hij uh, psychologiseren. complottheorieën zijn sociologisch interessant. Dus eigenlijk zegt hij van, ja, het is natuurlijk allemaal onzin. Maar dat zegt hij ook weer niet, letterlijk. Hij zegt: ja, Het is een sociologisch interessant verschijnsel. Want dan zegt hij van. Uh, het is een uitdrukking van rebelsheid tegen de kenniselites. Dus de kenniselites zijn de mensen die de kennis hebben, de elites die de kennis hebben. Daar ben je dan rebels tegen. Het is niet een alternatieve uh, feitenomschrijving, nee het is uh, een rebelsheid tegen de mensen die het juist hebben. Ja, de mensen dat die, de die, de cent... die, wat, die, die goed geïndoctrineerd zijn, ja die, ervoor, ja, die ervoor geleerd hebben. Ja, ja. Op een universiteit die hebben een heel, heel langere indoctrinatietraject doorgaan. Die, die weten het. Ja, ja, inderdaad. Het drijvende sentiment is, we geloven niet wat wetenschappers, historici en politici ons vertellen. De eerste zin in Millbrook's, voorwoord van het sentiment meteen samen. vrijwel mijn hele leven heb ik de autoriteiten gewantrouwd en ben ik op zoek geweest naar, de, naar het werkelijke verhaal. Maar dat is dus iemand die wel op zoek is naar het werkelijke verhaal, naar werkelijke feiten. Maar deze... Journalist eigenlijk. Ja, maar de, deze, deze schrijver van dit artikel is, is helemaal niet op zoek naar het werkelijke verhaal. Dat voeit hem eigenlijk geen de zier, want hij, hij gaat alleen een beetje karaktermoord plegen. Hij zegt nooit concreet van dit klopt niet, of, uh, ja, dit is onjuist of dit zit zo in elkaar. Het is allemaal psychologiseren en karaktermoord. En, uh, en dan vindt hij het ook vreemd, dan zegt hij nog, uh, ja, vervolgens gaan ze rustig nog op het internet, de schrijvers, iets eten of naar bed. Dus ze zijn helemaal niet zo bang als ze, als ze zich voordoen, van, uh, dat er een Gladio onder hun bed zit, een area 51 enzovoort. Nou, hij zegt in het verband met, van uh, iemand zegt op het internet van, uh, dit is zo geheim, uh, iemand anders zei het ook. En toen kwam er een swat team binnen en daarna gaan ze naar bed toe en uh, ja, zijn ze niet bang voor ja. een swat team wat hun van het bed komt lichten. Ja, maar ook als je wel bang bent voor een swat team, dan moet je toch uiteindelijk naar bed toe gaan. Ja, ja, ja, ja je... precies. Ja, ja. Ik bedoel, niets gaat je stoppen wat uiteindelijk naar bed gaat. Ja, misschien ja. ja, zijn ze wel bang, maar uh, ja. En hij vindt het ook vreemd. Hij zegt, nou, ik kennelijk weten die lui, uh, die zal almachtig zijn. Niet dit, niet dit verhaal van, niet dit boek, de publicatie wil dat boek te voorkomen. Maar ja, dat hoeft ook helemaal ja. niet. Want je hebt mensen zoals hij, die het gewoon wegblijven als uh, samenweringsgekking. Ja, ja. Ja, dat, uh, waar, waarvoor zou je het dan nog van de publicatie weer halen? Want dat is de. De elite komt ermee weg. Ja. Door dit zo neer te zetten. En trouwens over dat van het bedlicht. Ik heb een keer zo'n verhaal ge, gezien uit een docu was het. Over uh, de, dan uit de mond van de nabestaanden. Uh, zo'n man die was uh, kritisch op het regime in Iran. En die gaf altijd zijn kritiek. En die zei van, ik stop je gewoon niet mee. En ja, op een gegeven moment moest hij op, werd hij opgepakt door de politie. En die vertelde me, dat moet je niet doen. En ja, hij ging gewoon door. En ja, dat herhaalde zich een paar keer. En op een gegeven moment werd hij ook opgepakt. En ik kwam hij nooit meer terug. Maar ja, die man die ging gewoon eigenlijk... Hij vertelde elke keer zijn verhaal. Ja, het regime dat klopt niet. En hij ging gewoon slapen en zijn ding doen. En ja... Dus het hele statement van die gast die dit schrijft, uh, dit artikel klopt dan al niet. Ja, hij ging er gewoon mee door weten dat het een keer... Ja, een hij, hij wist gewoon dat het zijn kop zou kosten, maar hij ging er gewoon door. Oh. Want hij zegt, ja, de waarheid vertellen is belangrijker dan uh, ja, je mond houden. Ja. ja. Dus hij had zich bij het lot neergelegd. Van, ja, op een dag word ik gewoon opgepakt en kom ik niet meer terug. Ja. Ja, en dan zegt hij nog, uh, middelkoop of cheriberie in de politiek zijn geen bange types, maar grote eindeltuiten. Dus zij zouden alles snel doorzien. Dat beide heren overlopen van succes en talent, kan hun hoogmoed alleen maar alleen vergroot hebben. Maar waarheidsbevinding, waar hij, wat, wat, dan, wat hij dan doet, waarheidsbevinding, is een nederige onderwerping. Je onderwerpt je aan iets dat buiten je staat, vaak teleurstelt en haar geheime alleen mondjesmaat prijsgeeft. Maar... Ik heb geen waarheidsbevinding aan deze vetse artikel, want hij zegt nergens. Uh, geeft hij ook maar één feitje van: de, ja, dit klopt niet of uh, dit is onjuist? Het is alleen maar gespeculeer en gepsychologiseer uh, en in, in de, denkbeeldig in de huid kruipen van en een hypothese stellen. Maar het is, ja, het is geen. Uh, ja, hij zegt alleen: de enige statement die hij doet: het zijn geen bange types, maar ijdeltuiten, deze mensen. Ja, nou ja, en daar, daar is geen enkel bewijs voor. Dus, uh, ja. ja, wat moet je daarnaar mee? Maar jij hebt het boek nog niet gelezen? Nee. nee ik denk ook, ik heb, ik heb al zelf iets over een boek van Middelkoop. Um, ja, ik heb al, ik heb al heel, veel, uh, heel veel dingen gelezen. En ik denk niet dat dat mij nog iets nieuws gaat leren. Ik heb wel eens wat van Middelkoop gelezen. Uh -huh. En, uh, ja. Maar uh, toen komt hij wel met feiten en dat soort dingen? En, en, en... Oh ja, op twijfel. Zo te zien wel. Uh -huh. De, dus dat, uh, ja, dat. Dat, en dat kan wel interessant zijn. Ik ben ook niet zo heel erg geïnteresseerd in de, eh, in de poppetjes die er precies achter zitten. Want er zijn, ja, er zijn een heleboel van die genootschapjes. En er zijn mensen die gaan er bij de Bilderberg-conferentie rondhangen... om te kijken wie er nou weer binnen loopt en wat de agenda staat en dat soort dingen. Ik, ja, het kan mij niet zo schelen wat voor poppetjes er aan de, aan de macht zijn. Dat nou Skull and Bones zijn of, uh, of uh, uh, Neocons of... ja. Uh, yeah. Wat, wat, wat voor mij belangrijker is, dat zijn uh, het gedrag van de onderdanen. Want die onderdanen, die maken het mogelijk dat ze overheerst worden. Het is net zoiets als je, als, als je een wond hebt en er komt een vlieg op af, dat je dan boos gaat zijn op die vlieg. Die zeggen oh ja, dat er, als je een open wond hebt, dan is het uh, dat er een vlieg op afkomt, is een gegeven. Je moet niet boos worden op die vlieg, want als je die vlieg doodstaat, komt er weer een andere vlieg. En als je die doodstaat, komt er weer een andere vlieg. Dus je kan het niet winnen door, door allemaal vliegen te bestrijden. De enige manier om dit te winnen is die wond af te schermen en dicht te maken. En dat, dat is het bij onderdanen ook zo. Zolang onderdanen een leider zoeken en en gehoorzaamheid willen, uh, willen zijn aan een, aan een entiteit of aan een instituut of aan een concept en daarmee indirect gehoorzaam zijn aan de mensen die dat concept controleren. Zolang mensen dat, die neiging hebben, zal je net zoals bij een open wond altijd vliegen hebben. Je krijgt dus altijd leiders en heersers die komen erop af en als je er van één af bent, krijg je weer de volgende. Want je hebt er gewoon een grote groep mensen die zeggen, ik moet de helft van mijn inkomen aan iemand geven die het beter kan uitgeven. Ja, dan moet je gewoon niet gek opkijken dat daar allemaal hele foute mensen zich rond verzamelen die dat graag, die rol op zich nemen en in stand houden en versterken. Uh, maar je, je kan het niet, net zoals je het uh, Molligneur wel eens gaat zeggen, van, ja, je kan geen atheïsme voor elkaar krijgen door alle kerken op te blazen. Want die mensen zijn er nog steeds, de structuren zijn er nog steeds, de denkwijzen zijn er nog. En ja, dat uh, het, het begint bij, bij het hervormen van de onderdaan en niet bij het hervormen van de heerser. Dus je kan eigenlijk gewoon de heersers helemaal negeren, vind ik. Het ja. is wel eens interessant, ik kijk ook wel eens naar, maar het is niet mijn hoofddoel. Gewoon een beetje vraag naar aanbod, eigenlijk. Ja. Zijn heersers zonder de vraag mee is. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Daarom zou je ook denken, ga je naar Hitler-Duitsland toe, dan zeggen veel mensen van, ja, zou je, zou je baby Hitler vermoord hebben als je wist uh, dat het Hitler was en dat het later zo zou eindigen? Nee, ja, er was iemand anders opgestaan. Ja. Als je het gedaan had, was er iemand anders opgestaan, want, want de hele geschiedenis was er naartoe gewerkt voor zo'n soort figuur. Ja, het is, uh, als, je, als je ervoor zit, het is altijd een beetje moeilijk te voorspellen, maar, maar ja, het is nou inmiddels zo vaak gebeurd in de geschiedenis, een empire dat heel erg groeit zich, heel erg bewapend, helemaal uh, financieel uh, ja, buitenspoor uh, schulden maakt en belastingen in en regels creëert. Dus je, je weet nou ongeveer vanuit de geschiedenis hoe, hoe dit soort patronen verlopen, uh, wat, er, wat er gaat gebeuren. Nou, Eigenplaats, zo'n... Boek gelezen over de opkomst van het derde Rijk. En daar werd eigenlijk ook uitgelegd dat, dat er toen ook zo'n ja, soort progressieve slag aan vooraf ging. Die, die progressieve slag, wat we net al bespraken van de natuurlijk onder Bismarck al met de met. De, dus een verzorgingstaat die toen is opgebouwd. Maar ook in de jaren twintig had je een soort ja, een beetje decadentie met de overheid. Die bijvoorbeeld de, uh, ja, onderzoek van haar hom of homoseksueel uh, seksualiteit wilde emanciperen. En er waren heel veel condooms verkocht in Berlijn. En er waren, was zelfs uh, een soort pornografische revue. Was er. En er, er ontstond, steeds, ontstond steeds een grotere groep mensen. En ook komieken hadden het heel moeilijk. En je ziet het ook aan dat zo'n Hitler gevangen is gezet op een gegeven moment. En het is niet ondenkbeeld dat er bijvoorbeeld een Wilders ook gevangen wordt gezet. Je ziet in Engeland al dat een Tommy Robinson gevangen wordt gezet. Maar wat dat betreft is het een beetje hetzelfde verloop. Dat dat soort lui uh, die, die als eerste daar tegenin gaan en in verzet komen. Dat die eerst nog aangevallen worden en gevangen worden gezet. Maar ik denk dat ze uiteindelijk, dat die terugslag heel groot is. Want mensen zijn ja, dat progressieve, uh, ja, die social justice warriors. En uh, die, die zijn dat gewoon helemaal zat dat je bepaalde dingen niet mag zeggen, of je mag alleen zeggen in dit verband, maar niet in dat verband. En, en ja, uh, mensen hebben daar op een gegeven moment genoeg van. Ja. En dan krijg je zo'n terugslag, in, en niet richting libertarisme, maar juist richting, ja, totalitair uh, toestanden. Ja, hoe ging het ja, ja, even helemaal terug te gaan naar het Romeinse Rijk, dat heb die shit natuurlijk ook gehad. Ja, dat heb je natuurlijk ook gehad dat ze uh, op een gegeven moment... Had je natuurlijk ook allerlei uitkeringen. Je kreeg graansubsidies en wijn. En op een gegeven moment ook zelfs vlees hadden ze. En dat werd allemaal uit die buitengebieden gehaald. Maar die moesten natuurlijk steeds verder geplunderd worden. En steeds meer mensen wilden ook rechten hebben op, die, uh, op Romeins burgerschap. Dus de, gro de groep mensen met de rechten, die werd steeds groter. En de groep mensen met plicht om dat te betalen, die werd steeds kleiner. En uiteindelijk kwamen die, hebben, de Rome, hebben de bevolking van Rome zelfs de poorten opengegooid voor de groten. Want ja. Uh, misschien dat die de belasting kunnen ophalen en mijn uitkering kunnen verlengen. Dat was eigenlijk uh, uh, denk ik het idee. Dat is, uh, het is niet echt veroverd in die zin, maar het is meer van... Uh, nou, waarschijnlijk hadden ze, ook, ze hadden ook op een gegeven moment de rare entertainers als, als leider, uh, als, uh, als keizers. Hè? Dus dan uh, stond iemand te copuleren in het Colosseum, gewoon uh, de keizer. De keizer. Dat is gewoon, het werd zo, gewoon steeds gekker en, en steeds hoger frequentie ook. Dan werd er weer een keizer, hup, even kijken of hij de belasting op kan halen. Nee, hup, dan, dan, dan, dan gooien de militairen hem ook weer in de in de Tiber, en dan uh, werd de volgende weer uitgeprobeerd. En ik denk, en dat zie ik in het Westen ook wel gebeuren, nou ja, ze hebben altijd, altijd blange, blanke mannen gehad, nou hebben ze dan voor het eerst een zwarte gehad, en binnenkort komt er dan een keer, denk ik, een, een vrouw, en een homoseksueel, en dan uh, een transseksueel, en dan wordt, het wordt gewoon steeds gekker. Op een gegeven moment kom je wel bij zo'n idiocracy terecht, met die... Met die, uh, die, die die, die, portstar, <laughs> die uh, president... Uh, een leuke film om te kijken trouwens, idiocracy. Uh, uh, uh, luister aanraden. Uh. Dus ja, het, het, het, uh, zo'n verloop heeft het wel een beetje. Ja. En ergens zit hyperinflatie daar ook in. Dan maakt het altijd drukken ze zoveel dat het waardeloos wordt. Prijscontroles, omdat de uh, tegen weer te gaan en geleidelijk. En, en wat er bij het Romeinse Rijk ook gebeurde, op een gegeven moment werd het helemaal gerund door mensen uit de koloniën. Dus er kwamen allemaal Germanen en Visigoten en uh, die vormden op een gegeven moment allemaal... Een multiculturele gezondheid. samenleving. <laughs> ja, inderdaad. Dat is een multiculturele samenleving. Die mensen die, die natuurlijk onderworpen waren door het Romeinse Rijk, die zochten een weg naar de macht toe, waar dat dan allemaal zat. En die probeerden zich daarin te werken. Ja. En dat zie je natuurlijk ook als je naar Londen gaat. Dan lijkt het wel of je daar helemaal Pakistanen en Indiërs lopen. Het is gewoon heel het ex-British uh, Empire dat zit nou in Londen En ja, in Nederland heb je natuurlijk ook nog veel Surinamers en Antillianen enzovoort. En in Frankrijk lijkt het ook wel Noord-Afrika. En dat zijn natuurlijk allemaal oude koloniën. En die bevolken dat soort, uh, ja, dat soort uh, ja, in elkaar zakkende empire's. Ja, jongens we hebben we al alvast een beeld van de toekomst uh, geschetst. Uh, leren meer leven, zou ik zeggen. Uh, ja, uh, was dit echt troost wat jij zei, een, um, een, een, een boekentip voor Vrijheid Radio? Of willen we met wel kopen? Nou, het ging maar meer om de, om de recensie. Dat de recensie eigenlijk nooit... De is een recensie van de recensie. De recensie van de recensie, inderdaad. <laughs> <echt>. <laughs> Dat het meer om de, ja, om de hoe dit soort dingen worden aangepakt. Het wordt nooit feitelijk aangepakt, alleen maar op, op basis van verdachtmakingen en psychologiseren. Ik denk, als je niet veel over gelezen hebt dan, uh, over Gladio, uh, dan is het best interessant wat, wat zo'n Gladio-actie bijvoorbeeld deed uh. uh, qua terrorisme. En ja, heb je niet per se een middelkoopse boek voor nodig, je kan dat overal lezen. Maar ja, het zijn zeker, zeker belangrijk om te weten ook wel wat voor, wat voor dingen daar gebeuren. Uh -uh. Wat voor, wat voor technieken ze toepassen om de bevolking eigenlijk angstig te houden en in, uh, in het gareel? Nee, goed joh, nou ja, dan zal ik het hier even bij laten. Ik, uh, ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En uiteraard de deelnemers, uh, ja, volgens mij Dennis ligt al met zijn hoofd op het toetsenbord. Uh, deelnemers ook even dank voor het uh, deelnemen aan deze uitzending. En uh, ja, uiteraard zijn we de volgende week weer. En uh, ik zou zeggen, toedeladokie. Ja, was het? Ja.